Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio, leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Joshi uh, en Peter en ikzelf, Johan. En uh, we hebben zo meteen een hele speciale gast, dat is namelijk uh, Didi Taihutu, uh, beter bekend als uh, de man van de uh, Bitcoin Family. Uh, Joshi, ja, vertel jij het even, want jij hebt hem uh, je hebt met hem opgetrokken hè, deze week. Ja, die, die, die had contact met mij opgenomen dat hij graag een keer in Liebeland wou zien. En toen zei ik van, nou die dat is hartstikke leuk, want ik ben er toevallig in de buurt, kom maar langs. Dus afgelopen vrijdag kwam hij aan met zijn bus met heel de familie, uh, vrouw en drie dokters. Acht uh, van acht, twaalf en veertien. En uh, die reizen dus nu al een, een ruime tijd uh, heel de wereld over. En ze gaan nu... Uh, meer vanuit Servië waar we nu zijn waar ik nu ben uh, meer richting het westen en uh, uh, deze maand is de Litecoin conferentie in Las Vegas en Didi vliegt dan naar Las Vegas om daar te spreken Oké. Okay. Ja. Hm. hele mooie persoon gewoon hè. heel die familie ontzettend uh, uh, motiverend om, om hun uh, ...met crypto bezig te zien heel leuk. En zij leggen dat dan die kinderen allemaal uit... ...wat er aan de hand is, bijvoorbeeld bij het Liberland, ...weet je wel, van nou zo en zo zit dat in te werk... ...en mensen maken wel eens een grens... ...en uh, weet je wel, dat, uh, want die kinderen die gaan dus niet naar school... ...en hij, hij zegt, ja op die school leren ze toch niks... ...ze kunnen veel <laughs> beter uh, van de wereld uh, leren. En ik vind dat hij daar... Uh, ...op een hele goede manier zijn draai aangeeft... ...weet je wel, hij wil natuurlijk gewoon in die bitcoin... ...en hij zit met die hele familie... ...dus hij moet het ook maar weer zien te verkopen... Dus het is heel erg, ...heel erg goed op zich... ...en, en nou ja, hij bouwt steeds grotere vriendenclub op... ...op die manier, met allemaal mensen... ...met interessante projecten, dus ja... ...geef hem eens ongelijk met waar hij mee bezig is... Dus, ...maar dat mag dat wel leuk. van de Nederlandse overheid... ...want uh, het is... Uh, het, uh, ...leerplichtwet en zo, want die... ...dat zeilmeisje, had er toen ook problemen mee... Uh, <coughs> ...dat... Die wilden gaan zeilen en uh, toen zei de Nederlandse overheid van ho ho, dat gaat zomaar niet. Je moet uh, cassettebandjes meenemen van de schoolklas of zoiets. Ja precies, nou ja, wat je dus, de, de, de, de overheid die denkt alles vanuit het papier, hè, om het maar zo te zeggen. En die, die, die gaat daar wel mee om, maar die zegt ook gewoon, ja de praktijk is dat ze nu buiten Nederland zijn. En wij, wij zijn natuurlijk zelf gewoon bewuste ouders die hun kinderen niet uh, dom willen houden. Die kinderen die spreken zoveel taal, dat zei eigenlijk... Zo kan ik niet eens bij ja. elkaar optellen. Maar in ieder geval, snap je, ze zijn, zijn ook wel bewust dat die kinderen wat moeten leren om, om verder te komen in hun leven. Maar ze zijn ook nog zo jong dat ze toch nog niet echt studeren. Weet je wel. En wat dat betreft is dan een heel breed talenpakket. Is de perfecte basis voor ieder kind. Dus ja. het is echt niet zo dat wij die kinderen verwaarloos met een slechte opleiding. Uh, mm -hmm. Maar ja, goed. Nee, aspect, maar dat de zeg de, ik nou ook is, niet. Maar dat ja, maakt de Nederlandse overheid uit. vaak niet uit dan. hè? Ja. Die, uh, je, je kan zeggen van ja, ja je, je, mijn kind leert enorm veel maar ik heb ouders gehoord die hun kinderen één dag uh, later van vakantie terug uh, laten komen en uh, die, ja, die vakantie hebben ze heel ontzettend veel geleerd maar de overheid maakt dat geen bal, bal uit die uh, stingeren je gewoon op de bon ofzo mm. of, uh, ja nou ik, ja goed, dat zou, ik weet niet of je die vraag gesteld hebt aan hem Johan. Nee, maar, maar ik, uh, ik, ik voel dat, ik, dat we nog heel veel vragen voor hem hebben. <laughs> en uh, ja. ja, ik eindigde al met het gesprek met van uh, tot de volgende keer. Want, dan, uh, want ja, we hadden het echt, echt heel kort moeten houden. En hij had er best wel veel te vertellen. En we hadden al bij weinig tijd eigenlijk. Want hij stond toen te trappelen ja. om uh, de boot in te springen om met jou naar Libanon te gaan. En uh, ik had een barbecue. Dus, uh, <laughs> maar ik, uh, ja, ik voel dat... staat online? Nee, het Johan. filmpje dat gaan we zo meteen afspelen in, uh, in de uitzending. Ja, snap ik maar. dat wij met dat wij uh, met Johan, uh, dat Johan uh, dat Didi en ik op die boat, oh, ja ja ja de familie die boos is ja ja ik beide. en ja. weet je hoe lang we erover hebben gedaan van Apatien naar Liberland? Ik uh, weet niet een kwartier of zo uh, speedboot. Tien minuten. Ah oh, tien minuten nou, hij heeft uh, heel hard gevaren. Ja. Uh, heb je die uh, ja had je weer captain Jack Sparrow of? Uh, <laughs> Nee, het was een andere boot, deze keer. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, nee, maar goed, uh, we hebben zometeen even een heel kort gesprek met hem. Dan vertelde hij al het een en ander over wat hij allemaal doet. En dan, uh, ja. Uh, als u als luisteraar ook vragen hebt, dan uh, kun je trouwens uh, op verschillende manieren met ons interactief zijn. Dat uh, kan via Telegram. Uh, ik zal hem gelijk even opengooien, want dan kan ik kijken of er mensen zijn die al wat te zeggen hebben. En uh, je kan ook nog via de chat, uh, als je naar de website vrijdradio.com gaat, dan zie je een oranje vlak met drie knoppen en in de middelste, daar heb je de livestream en de chat. Als je op dit moment aan het luisteren bent, dan uh, heb je hem al gevonden. <laughs> ik zit trouwens nog niet in de chat, maar ik zie wel berichten verschijnen denk ik. En je kan via tipbitcoin.cash kan je gewoon een bericht zo hup in de livestream gooien. En dan, uh, dan zie je een gekke melding. En als je dan uh, een stuk tekst erbij hebt geplakt, dan uh, krijg je. Uh, en, uh, dan wordt het bericht voorgelezen door een uh, automatische uh, stem. Dus uh, Josje, jij kan even een uh, 2 eurocent aan uh, uh, Bitcoin cash sturen als je wil. En dan kan je gewoon iets geks doen. <laughs> Ik wil het ook ja, wel doen ik hoor. Ik zie het ook kijken. Ah, oké, okay. troppie. Ja, dan weet de luisteraars wat er uh, wachten staat. Want je hoort het wel in de livestream. Jullie hoorden het niet via de Skype, maar uh, ja. Maar dan kunnen jullie uh, als luisteraars. Je uh, kunt ook spice sturen. Spice tokens is nog goedkoper als. Uh, je kan, geloof ik, één spice token. dat is dan minder dan een eurocent of zo. Dat is uh, heel goedkoop. Ik weet even niet uit mijn hoofd exact hoeveel, maar. Um, uh, ja, dus dan, kun, dan kom je in de uitzending. Ja, en dan kun je ook vragen stellen en zo, en uh, noem maar op. Maar goed, uh, ja, trouwens Josje, je hebt een hele leuke pet op. Vertel daar eens iets over, voordat we met de goudstof en bitcoins in de komen mee te gaan beginnen? Nou ja, nee, niks. Dit is de pet die wordt verkocht, lokaal. Wat staat erop? Uh, Oké. Okay. Nee, Oké, okay. ja, top. Kom hem niet laten liggen. <laughs> nee, nee, nee. Um, goed, uh, ja, we gaan even naar de, de goud, de bitcoins en de staatsschuldmeter toe. En uh, even kijken, ik zal, uh, la laten we met de marihuana-index beginnen. En ik heb hem trouwens, ik kan het live in de uitzending zo laten zien als het goed is. En zoals je ziet is die afgelopen paar dagen weer een beetje omhoog aan het gaan. En hij staat op uh, 184.39. Dan gaan we naar... Uh, oh, dit is de bitcoin. Ik uh, klikte maar wat aan. Uh, nou, die is zoals je ziet de afgelopen week uh, weer omhoog geschoten. Hij is nu in eurotjes... Ja, 9607 eurotjes en een paar cent. Ja, ja dan hebben we goud en, uh, en olie. Laten we met goud beginnen. Uh, goud uh, doet het nog steeds ja, redelijk goed. 1563 dollartjes per ounce. Mm. En? Vooral zilver is ook weer aan het stijgen. Oké. weer 2,7% erbij. Bijna 20 dollar. Nou, 1966 dollar ja. per ounce. Maar goud is dat. Dus dat is nu weer echt. een... een, een, een, een hij heeft deze week nog een, een kleine all-time high gehad. Dus uh, nog hoger in euro's, dan. Ja. ja, in euro's. De dollars is hij nog niet op uh, all-time high. Oké. Okay. Ja, dan hebben we nog de. Even kijken hoor, de olie. De olie is uh, vandaag met 4,5% omhoog. Dus dat is wel even. Hard, maar dan staat dat breekt het op 56.38. Oh, okay. Een beetje tussen de 50 en de 60 in, maar het was, het was wat gedaald de afgelopen tijd. Ik moet dan even mijn... Ja, mijn handelsoorlogen. Ja, goed, ja. Dan hebben we nog de staatsschuldmeter. En die staat op dit moment op uh, 396.5 uh, miljard in het rood. Ja, goed ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten toe. Uh, ja, we beginnen even met een uh, crypto berichtje. Ja, ik weet niet of jij er al van op de hoogte was, maar uh, er komt een digitale yuan aan, hè? Van de teter? Ja. Ja. ja. Nou ja, goed, uh, blijven uitbraarden. Blijf ja. blijven gaan. Wat, okay. wat dat betreft, um, ja, logisch dat het, uh, dat het er ook komt. Ja, wat zou de achterlichtige gedachten zijn er nog steeds te maken met dat uh, teter ooit zoveel doekoe heeft verloren en dat ze nou een uh, nieuwe scherm opzet of zo om het uh, te bedekken? ja, ik heb al heel vaak gezegd dat ik het Teter-verhaal niet okay. vind kloppen. Mm -hmm. um, dus ongeacht hoe dit dan weer op wordt gezet, uh, ik, ik vind het het grootste risico voor de hele bitcoins wereld is gewoon die teter. Omdat het een aantal zaken zijn. Ze zijn bijvoorbeeld dus aangeklaagd hè, in New York. En ja, dat is gewoon. Dat geeft uh, een onzekerheid. Dat ja. Dan nou, moet je ervan zeggen? Kijk, tijd zal het leren. Ik heb uh, een jaar geleden, meer dan een jaar geleden... ...heb ik, uh, heb ik dus al gezegd van... ...nou, dat teter, dat uh, moet volgens mij nog klappen... ...als een soort Mount Cox 2.0. En dat, mm -hmm. daar heb ik ook een beetje uh, op geanticipeerd... ...dat het zou gebeuren. En tot, tot op heden is het nog niet gebeurd. En mm -hmm. nou ja, goed. Uh, dat betekent niet dat het niet gaat gebeuren. Maar het is gewoon... ...ze hebben... ...allerlei vragen zijn er gesteld... ...die niet beantwoord zijn... ...en op een gegeven moment als dat dan duidelijk wordt... ...bijvoorbeeld zo'n rechtszaak... ...als er dan een uitspraak is... ja ...dan kan dat alle kanten op... ...want het ligt aan die uitspraak die er komt... ...en uh, wat het dan ook mag wezen... ...het heeft dan een best grote impact... ...omdat het allemaal op zo'n uitspraak gaat hangen. Dus, ja. Ja. ja, Peter, je had ook nog wel wat vraagtekens... Hè, toen, uh, toen, ...toen je dit hoorde. Want dus Fina is de handeling crypto... ...ja, dit is uh, zo'n stablecoin... Ja, het is natuurlijk zo dat je in China, daar heb je geloof ik geen uh, cryptobeurzen zijn niet toegestaan. Maar uh -huh. dat betekent dat je niet van crypto naar fiat kan. Maar dit zou ze dan een mogelijkheid geven om naar fiat te kunnen. En ja, er is natuurlijk bekend dat er veel Chinezen hun geld het land uit willen halen. Uh -huh. Die zijn sommigen wat bang om dat in crypto te zetten omdat het zo volatiel is. En dan is zo'n stablecoin dat een mooie uitweg. En ook voor allerlei handelsboycotts uh, en toestanden. Dus uh, ja, je zit al uh, in Moskou over de countertrader... die zeggen van ja, ik zie daar wel, uh, wel nut voor. Omdat er vaak mensen zijn die mogen uh, van de Amerikanen... bijvoorbeeld niet zaken doen met de, deze of gene En dan kan je toch alle munten vasthouden eigenlijk... zonder dat je gelijk in de problemen komt uh, mm -hmm. via een proxy. En dan kan je ze doorgeven. Stel dat, dat jij geen dollars kan aanraken vanwege een boycott. Maar ja, dan kan je wel... Uh, teters vasthouden of uh, juans ja, uh, in het andere geval en die kan je dan weer doorschuiven naar iemand die ze uiteindelijk misschien wel weer kan omwisselen naar, uh, naar dollars en zo kan, ja, is er de toegang wat groter en het is dit zou ook eventueel een soort li uh, synthetische libra mogelijk maken al denk ik, want uh, mm -hmm. straks heb je allemaal stablecoins in alle bekende valuta en dan kan je gewoon zo'n gewogen mandje maken. En dan heb je in feite heb je een Libra al. Ja. Behalve dan dat Libra gecentraliseerd is. Maar het is, uh, ja, hetzelfde idee. Ja, en dat die cryptomunten natuurlijk niet uitgegeven worden door de overheid. Hè. Ja, ja. En, en dus ook, ook niet. Ze kunnen ook niet uh, je kan er ook niet van uitgesloten worden door de overheid. Maar het is nee, wel dat zo is dat. Ja. ja, het is wel zo dat, dat het risico bestaat dat ze er veel meer maken dan er in werkelijkheid uh, dekking is, bijvoorbeeld. Dat, uh, dat risico is er wel. Ja, en dus wat er in de praktijk nu blijkt, dat er met die dekking uiteindelijk gewoon leningen worden afgesloten. En dat er dus die dekking wel degelijk weer wordt doorgeleend. En dat het dus een fractioneel systeem wordt. Hm. Maar ja. Ja, ik vraag me af wat jij ervan denkt. Zijn, ik zie steeds meer van die bedrijven waar je geld kunt lenen of een lening kunt krijgen met crypto als onderpand. Wat zit daarachter? Ja, euh, Nexo.io, volgens mij is daar er zo eentje van. Ja, Lendol.io. Ik zag Dat nog een paar. Euh, ja. Jullie zijn al naar een... Uh een bericht aan het gaan, wat eigenlijk de, na het volgende bericht zou komen. Yep. We eerst nog even een berichtje over... Uh, we komen hier zo nog even op terug. We hadden eerst nog even een berichtje dat ging over... Cryptobedrijven uh, moeten zich uh, melden bij DNB. Uh, anders uh, moeten ze... Uh, uit de lucht. Uit, ja. moet uit de lucht, alsof het een soort uh, radiostation zijn of zo. Ja, ja. visie, een soort radiopiraten. U ja, ja, ja. moet worden uit de lucht gehaald. Moeten moet ze allemaal op een boot op de Noordzee. Ja, ja. Of vanuit Luxemburg, vanuit Luxemburg gaan streamen. Ja. Ja, uh. ja, vanaf 10 januari 2020 moeten alle crypto bedrijven die crypto aanbieden... onder het toezicht van de Nederlandse bank vallen. Alle cryptodiensten moeten zich daarom voor die data melden bij de centrale banken. En dat is voort uit, voort uit de nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn. We oh, nemen nee. tegenwoordig niet meer de moeite om, uh, om pedofilie en terrorisme erbij te noemen. Het is gewoon alleen maar witwas. Het, uh, het wordt wel eerlijker. Cryptos zijn kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit. Daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt, Al dus de DNB. Maar ja, wat ik nog wel vreemd hier vind, hè? dus het zijn bedrijven die crypto's wisselen voor gewoon geld. Uh, die zogenoemde, en bedrijven die zogenaamde wallets aanbieden. Hm. Uh, die moeten zich ook registreren bij de Nederlandse bank. Dan vraag ik me af, van, uh, ja, er zijn een heleboel bedrijven die wall wallets aanbieden. Mycelium wallet of zo. Mo moeten, die dan, uh, ja. moeten die zich gaan, uh, gaan melden bij de Nederlandse bank? Of, uh... Nou, dit gaat sowieso alleen om Nederlandse bedrijven. Dus... Uh, bedrijven die in het buitenland geregistreerd zijn daar gaat het niet om uh, een heel leuk voorbeeld wat gegarandeerd met heel, dit, met heel deze update meegenomen zal moeten worden is EFL.nl ja Dat jullie bieden wallet aan ja. wij bieden alleen een wallet aan op die, op die plaats uh, nou ja goed dus er wordt geen uh, fiat gebruikt laat het zo zeggen ja, ik zou proberen uh, die mensen uh, te dwingen uh, de vrijheid van anderen te beperken, terwijl ze eigenlijk niks meer doen dan het beschikbaar stellen van beschikbare materialen, om het zo maar te zeggen. Ze, ze, ze doen, weet je wel, ze laten verder overal blijven ze buiten. Het is een Net zoals van, de, de dus, Pirate Bay, zeg ja, eigenlijk. Nou ja, ik zie het meer of een uh, Julian Assange uh, gebeuren. Um, of een Pirate Bay, inderdaad. Nou, dat is ook wel. Maar dat is, ja, nou ja. Maar die hebben ze ook ja. achtergevolgd tot in de Thaise Jungle geloof ik. Hè? Ja, nou ja, en dus um, ja, het is onze vrijheid, weet je wel, als wij, wij uh, al die bedrijven er heel trots op gaan zijn dat ze zich helemaal aan die regels houden. En dan krijgen ze een uh, beloning, uh, de, weet ik veel wat. In de vorm van een bankrekening, dan. Um, ja, dan, dan is dat de tendens van de mensheid. Hè? En daar zijn we ja, ja. er allemaal heel blij mee dat we zo netjes de regels volgen. Maar je kan je ook afvragen: van goh, als ik nou ergens voor gewerkt heb en dat geld is van mij geworden, zou ik dan in staat mogen zijn om dat gewoon uit te mogen geven? Of in ieder geval tot mijn beschikking te hebben? En, dat zijn rare gedachten, De rebellische toestanden. Ja. ja, dat is een. Jij durft, oh, ja, ja, durf. wij zeggen dan daarop: van, belasting is diefstal. En. Hmm. Uh, Laat hun nog maar eens een keer aantonen dat ze het recht hebben om dat te doen. En de enige manier waarop ze dat steeds meer aantonen, is om de hele boelkog en klein te slaan. En dat is het enige wat ze uit kunnen of kunnen bedenken. Om het maar om het te mogen blijven doen. Dus nou ja, 20 september gaan we naar Area 51 en het Vaticaan, Zoiets was het toch? Oh, ja, het Vaticaan ook nog. Alien okay. versus Predator. Dus uh, het mm -hmm. Vaticaan die draait natuurlijk al. Uh, Honderden jaren heel de wereld bij elkaar. Dus nou ja goed, als we niet gaan met zalen, nou dan gaan we misschien volgend jaar een keer. Nou, Vatikanen kan ik al heel duidelijk zijn. Dat, was, uh, dat hebben we eerder behandeld in de uitzendingen, een jaar geleden geloof ik. Dat hebben uh, we Morgan Chase, die moest de financiële zaken van. Uh, van die Vaticaan doen en uh, die is toen, heeft zich toen teruggetrokken omdat het een uh, gewoon een zoortje was. En ik, ik heb al heel lang aan geroepen dat de Vaticaan gewoon bijna failliet is. Hè? Ja, het zou wel kunnen dat ze bijna failliet zijn, Johan. Maar ja. als ze nou al die gouden beelden in al die kerken eens gaan ophalen, hoeveel zouden ze dan weer hebben? Ja, maar dat staat tegenover een hele hoop schulden die ze hebben. Hè? En ze moeten al heel veel kerken verkopen. Omdat ze het gewoon, omdat ze de boel niet draaien kunnen houden. Die kerken lopen leeg. En ze staan alleen succesvol in landen waar die arm zijn. Waar de ook de mensen arm zijn. Dus ja, het is. Uh, <laughs> tijd, tijd voor een reset, zou je bijna denken. Ja, misschien moeten ze ook met de eigen crypto komen. Dat de mensen <laughs> mens weer even goed weten waarom dat ze moeten bidden. Ik vraag me af hoe dat. Uh, om met die uh, wallets en die crypto-aanbieders. Die crypto uh, terug te komen. Mm -hmm. Als jij een eh, uh, gokzaak hebt. Er was laatst in Italië of zo was er een online gokzaak. Die waren beboet omdat ze Nederlandse klanten hadden. Want het is ook zo, als jij een webwinkel hebt en je hebt een Nederlandse klant, dan moet je tegenwoordig ook ben je verplicht om ze btw af te nemen en die op de Nederlandse bankrekening uh, te storten. Dus ik vraag me af hoe het zit als jij ook in het buitenland een crypto bedrijf bent, maar je hebt Nederlandse klanten. Want dat is volgens mij de reden dat veel van die banken, bijvoorbeeld Amerikaanse klanten weigeren, die, die zeggen gewoon pertinent, we willen geen Amerikaanse klanten hebben, omdat ze, als ze dat doen, dan moeten ze gelijk, uh, ja, ze gaan een alle Amerikaanse regulering gaan houden. Ja, en dat gaat nou met Nederlanders hoogstwaarschijnlijk dan ook gebeuren. Dan zou het zomaar eens kunnen dat de Nederlanders massaal geweerd worden uit crypto, en dat stopt het helemaal in dat. Nederland zijn best wel actief en mensen met geld. Uh, dus crypto... Maar goed, we zijn allemaal speculeren, speculeren nou. Maar uh, ja, nou ja. Kijk, ze hebben het al aangekondigd uh, vorig jaar. Hè, dat dit zou gaan veranderen. Dat ze de WWFT zouden gaan updaten. Toen hebben, we hebben het al meerdere keren besproken. Dat het gewoon uh, ja, financieren van terrorisme inderdaad maar bijzaken lijkt. En ja, uh, het, het is het hele... Beeldvorming eromheen. Dus je, als je standpunt is dat belastingdiefstal is, dan zie je nu hoe dat zij zich ty tyranniserend opstellen tegenover van mensen die dat, uh, nou ja, doen. het is mijn verantwoordelijkheid of ik belastingaangifte doe. En dat is niet aan een bedrijf om dat voor mij te doen, want dat is mijn belastingaangifte. Snap je? Nou ja. Hmm. Ik vind belastingaangifte al een schending van privacy eigenlijk. Ja. Nou ja, de, de, de overheid zegt dan. Probeer daar eens mee weg te komen. Als, als jullie Nederlanders uh, bedienen, dan willen we dat jullie alle gegevens van die Nederlanders aan ons overhandigen. En dan zeggen die bedrijven ja, nou oké, okay, alsjeblieft. Even, uh, de, de, deze week is er op bitcoin.com een. Een centrale beurs of iets dergelijks. Johan, ja, klopt, weet jij er klopt. Meer van? Ja, ja, ja ik, ik ben er ook lid van. Ik heb nog helemaal niks verhandeld daar hoor, maar uh, ik, uh, ja, ik was een van de eersten. <laughs> ja, ja maar, op, maar, maar dus als jij um, als jij, als jij, nou, jij handelt daar of faciliteer je dan ook handelingen? Ja, ik heb nog helemaal niks gedaan ik, ik heb me alleen aangemeld. Ik, ik moet er nog even wat op. Uh, nog wat, wat op stoort eigenlijk. Dus, uh, ja, het okay, was. Maar je uh, als ik goed begrijp is het zonder KYC. En gewoon ja. als jij tien uh, bitcoins overmaakt. Dan wordt het gewoon verlies. Uh, ja ja. En wat, wat hun zeggen waarom ze geen KYC hoeven te doen. Is dat er geen, eigenlijk geen tussenpersoon is. Dus uh, je bent vrij om te handelen. En te verhandelen met wie, met wie je maar wil. En ze houden niet voor jou al die bitcoins ja. vast ofzo. Dus dat uh, ja. Uh, Julian Assange heeft ze drie maanden geleden uit huis. Uit, uit, uit, uit de ambassade geteeld hè? Mhm. Mm dus. Ja, goed. Ja, de denkt dat, ik denkt dat de een, een dat te zien. Ja, maar jij denkt dat de de volgende is. Uh. Nou, weet je wat is? Ik heb dus, um, uh, ik ben nou sinds 1 september ben ik iedere dag, ik doe elke dag een plaatje uploaden. Ben ik vanaf 1 september dacht ik, weet je wat ik doe? Doe ik elke dag tot aan 11 september een plaatje over 11 september. Dus ik zit mm. nou een beetje allemaal in die gedachten. En dan ga ik, nou ja, goed. Hè. Nou, is, ik zag vandaag een filmpje van die Julian Assange. Zijn vriend of zoiets, die oproept tot uh, massaal protest. En weet ik het wat allemaal. Mm. Dus nou ja, laten we. Ik zeg al, het is een beetje alweer ondergesneeuwd, hè, dat, dat Storm Area 51. Want het was een, een maand of mm. wat geleden dat iedereen het er ineens over had. Maar als dat dus nog een beetje aangewakkerd. En, en mensen gaan echt op dat moment gewoon. Uh, ja. ik, ik denk dat er helemaal niks nee, hoe, gebeurt. Wat uh, denk je daarmee te bereiken dan? <laughs> <laughs> nee, ja, op een gegeven moment niks, daar begrijp je helemaal niks mee natuurlijk. Ik denk dat we ja, de Area 50. Stourde stourde de Federal Reserve of zo doen. Of, uh. Ja, dat zou ik eerder doen. Op ja. de Area 51? Is verder weinig te zien. Het is gewoon een uh, luchtmachtbasis waar ze allerlei nieuwe vliegtuigen testen. Dus dat je zult er, uh, er wat drones <laughs> Ja? Dat is een plaatje van well, Let's Storm de Clinton uh, Mansion. <laughs> ja, ja, ja. Yeah. Suicide is all. <laughs> <laughs> ik wil het. Uh... Maar we hadden nog wat berichten liggen ja, jullie, uh... oh, je wil nog wat zeggen, Joshi? Ja, zolang we dus dat niet doen. Zullen bedrijven met crypto's en steeds meer bedrijven. Op een gegeven moment wordt het dus zo dat als jij gras inlevert. Ja. Of weet ik het wel. Ik noem maar een of andere onzinverhaal. Uh, als jij te veel statiegeld tegelijk terugbrengt. Dan moet je niet idee laten zien. Weet je wel, want dan heb jij misschien wel voor al Qaeda's stasiegeldplassen lopen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en, <laughs> nou ja, snap ik je waar aan het op een gegeven moment... Uh, U heeft wel we heel op veel op... kapitaal in bierkratjes zitten, meneer. <laughs> waar komt het allemaal vandaan? Ja, ze zeiden dat ik dat beter kon doen, want dan, dan uh, zou ik meer staatsgeld terugkrijgen... als dat zou kopen. zou <laughs> Dat ja. wel: Ja, Dat was zonder een, een man met een baard. Hè. ...die gaf mij die, uh, die fles om in te leveren. <laughs> maar ook een ja, beetje die op je om, ja. Dat <laughs> Maar goed, dames en heren, jongens ja. en meisjes. Uh, we gaan nog even naar Zwitserland toe. En uh, Zwitserland, daar uh, hebben ze. Uh, ja, daar uh, hebben ze nou uh, bitcoinbanken. Het schijnt te mogen van de Zwitserse overheid. Wie had het er net al over? Ja, natuurlijk heel moeilijk om een bank te krijgen. Maar daar heb je hem als crypto bedrijf trouwens ook als je. Als je in de prostitutie zit of in het betaald voetbal, mm -hmm. dan uh, willen bank je ook niet graag hebben. Maar crypto zijn ze helemaal bang van. Want het punt is dat, je dan, dat ze dan risico lopen op zo'n op boete, omdat zij misschien een van de witwas, witwas faciliteren. Maar er zitten al twee banken, die hebben al een licentie gekregen om dat te gaan doen. Oké. Okay. Uh, maar ja. Op zich zijn er in Nederland natuurlijk ook wel bitcoin exchanges, die hebben ook bankcontacten, dus het kan wel, ook in Nederland. Ik weet alleen inderdaad niet, misschien moet je alles doorgeven van al je klanten. En uh, ja, ik snap niet zo goed wat er, dan, uh, ja, wat er nou zo bijzonder aan is, want ze, ja, ze, gaan, ze zitten in, uh, in zoek en het uh, zijn speciale cryptobanken... En ja, ik kan me voorstellen dat ze zich ook wat specialiseren in crypto's. Dus dat ze dan wat meer weten hoe die wereld in elkaar zit en wat, wat gevaarlijk is en wat, hoeveel risico loopt. Dus er zal ook wat expertise bij komen kijken. Mm -hmm. maar, en, en dat ze ook misschien weten hoe de regulering in elkaar zit. Mm -hmm. nee, maar ja, dat vraagt me ook af of ze dan, ze doen zaken met een, met een crypto bedrijf. Maar moeten ze dan ook weten alle klanten die dat crypto, die crypto exchange weer heeft? Of, uh, ja, gaan zij dat dan ook weer controleren of gaat de overheid dat controleren? Dat weet ik allemaal niet. Nou, ja, het moet in ieder geval een strenge regels voldoen, had ik begrepen. En uh, ja. ja, volgens mij gaat het ook voor financieren. Dus als jij een van de start-up bent en je wil uh, je laten financieren met crypto, dan kan je naar zo'n bank toe gaan. Uh. Denk ik, ik denk niet dat dit gewoon van Jan met pet is die een, een, een wallet daar wil openen of zo. Ze hm. hebben <laughs> dus, nou, het wel over custody voor digital en uh, financial assets. Dus dan zou, het ook, zou jij daar je digitale assets neer kunnen zetten. Wat daar dan het voordeel van is, weet ik niet. Maar... Uh -uh. ja. Dat zal het waarschijnlijk voor een bedrijf zijn of zo. Als je van een individu zou ik zeggen, dan heb je gewoon je eigen computer voor natuurlijk. Of het moet echt zo'n babyboomer zijn die niet weet hoe, hoe je op een computer, computer uh, werkt. Zo'n uh, ja. 70-jarige, zeg maar. Die ik, ik, ik laat dat door de bank doen. Ja, dat staat in ieder geval een heleboel keer genoemd: stringent anti-money laundering regulations. Dat betekent in feite, meestal in de praktijk dat het onbruikbaar is. Want, uh, je hebt een heleboel van die bedrijven die, ja, die mogen dan net wat doen met goud, zilver bitcoin of bitcoin ofzo. Maar je wordt het leven zo onmogelijk gemaakt dat het daar klant zijn gewoon een drama is. Omdat je al achter elkaar, je zijn papieren verlopen en dan moet je weer een nieuw bewijs, adresbewijs insturen. En dan moet je weer een of ander ge gelegitimiseerd door een notaris ingestuurde documentatie dus uh, over het algemeen is het uh, vrij onwerkbaar geworden maar ja, dan hoop je een beetje op decentrale exchanges maar uh, wil ik het net ook nog even noemen dat die uh, ETH uh, had ook zo'n de decentralized exchange en uiteindelijk hebben ze daar zelfs de programmeur van opgepakt hè. dus uh, iemand uh, die dat programmeerde die, die, ja, die heeft alleen de code geschreven om dat ding te draaien Mm -hmm. Maar kennelijk vonden ze dat ook genoeg om hem op te pakken. Ja, ze maken het, ja, het, het ons... niet ze het ons heel makkelijk. Dus, uh, er wordt echt een uh, net om ons heen gespannen en het wordt steeds strakker getrokken. Maar aan de andere kant zijn ze ook heel bang dat ze, het, dat ze, ja, dat ze een belangrijke technologische ontwikkeling in de Teamsmore hebben. Dat proef je toch ook wel. Want heel vaak komen overheden aan hun eind. Doordat ze gewoon de technologie helemaal stilleggen En alles willen bevriezen. Wat er in Atlas Shrugt ook gebeurde. Ja. En dat zag je eigenlijk in de Sovjet-Unie ook een beetje gebeuren. En daar zijn ze wel bang voor ook. Vandaar volgens mij dat ze, dat ze graag kleuters in zo'n stint rondrijden. Omdat uh, ja, dan hebben ze het idee dat ze helemaal technologisch weer bij zijn. En dat zeker niet te achterblijven. En er is altijd het risico dat een bepaald land ergens de deur openzet voor crypto's. En ja, dan moeten ze eigenlijk met z'n allen gaan aanvallen, want anders dan, dan gaan ze een heleboel crypto-enthousiasten uh, verliezen daar dat soort landen. En die willen ze vast niet kwijt, hebben, kwijt zijn. Klopt. Maar uh, ja, waren er nog meer berichten. We gaan even naar uh, het volgende bericht toe. Ja, naar uh, prinses Amalia. Ja, ja, ja, ja. ja. De... Ook een mooi tuentje voor. Het koningshuis uh, segment. Oh ja, ik kan wel even de kijken koning. hoor. Ofzo. Nee, die, ik heb verder niks uh, van die aard erin zitten. Misschien dat dit uh, wat is. Uh, even kijken hoor. Ik geloof echt dat we in een van de meest gave landen van de wereld leven. Uh, met een waanzinnige veel mogelijkheden en leuke mensen. Ik, uh, ja, ik had de Mark Rutte klaar liggen. Ik weet niet of dat goed is voor je. Ja. Nee, um, ja, prinses Amalia, geluksvogel. Die heeft de hoofdpijn. Ja, wordt 18 jaar, hoor ze. Oh. En, uh, wordt ze. en dan verandert er altijd een heleboel dingen in je leven als ze 18 worden. Ja, ja, ja. Dat geldt uh, voor burgers zo, dat geldt voor kroonprinsessen ook. <laughs> Ja, nou ja, de gewone burger die moet dan, die gaat dan meestal studeren en die uh, moet zich in de studieschulden werpen en uh, de rest van hun leven ja, afbetalen. Maar als jij uh, uit de juiste kut uh, gerold bent, dan, uh, dan gelden <laughs> voor jou andere, <laughs> andere regels. Ja, euro per jaar. <laughs> ja, ja, ja. Het okay. is altijd zo dat um, als jij nou zegt: Jemig, die prinses Amalie krijgt 1,5 miljoen euro per jaar, dan krijg je vast een factchecker die zegt: ho, ho, ho, dat is fout. Oh ja? Het is 1.495.000 euro. Ah, oké. Okay. Er zit nog een ja. 5000 euro marge. Tussen uh, dat anderhalf uh, miljoen en wat ze we dan werkelijk krijgt. Oké. Okay. En de loonbelasting van haar beveiliging is twee keer zo hoog. Dus eigenlijk levert ze gewoon geld op. <laughs> ja, ze stimuleert de economie. <laughs> Eerst worden die mensen allemaal beroofd via de belastingdienst. om het bij haar in de portemonnee te stoppen. En dan uh, moeten wij nog dankbaar zijn. Want zij daarmee de economie stimuleert. Z zoiets? Ja, zwaaien maar. <laughs> ja, ja, uh, ja. 4000 euro per dag. Ongerekend, is ongerekend. Ja, voor ja. degenen die, uh, oh, niet die het bedrag niet aankunnen. Even een leuk artikel. Kijk, je kan op heel veel manieren het erover hebben dat ze een na een anderhalf miljoen krijgt, maar je had wel een leuke, leuke gevonden. <laughs> ja, gaat ze dan een crypto steken? zou wel gillus zijn. Dus die, ja, uh, want... Ik denk dat veel van haar kosten wel gedekt worden door uh, de belasting betaald. dus ik denk dat ze wel veel overhoudt van dat bedrag. Of zou dat dan tegenvallen? Moet ze dat dan... je uh... er een hofhouding op nahouden? Moet je die daarvan betalen of niet? Ja? Ja, dat gaan meestal wel het argumenten zijn. dat, ze, dat De oranjes die krijgen zoveel geld omdat ze zoveel van die paleizen moeten onderhouden. En bijbehorende personeel. En dus dat dat daarvan afgetrokken zou worden. Dus daarom die bedragen zo hoog zijn. Ik, ik weet het zelf niet. Ik heb nooit in die boekhouding gekeken hoor. Maar dat is wat meestal het excuus als, als mensen klagen. Van, oh, waarom krijgen ze 300 miljoen per jaar? Weet je wel? Dus, dus, uh, eigenlijk is het wachten op de volgende koning die zijn paleizen niet onderhoudt. Ja, ja. Je zegt, ik gebruik het geld wel ergens er anders voor. Gewoon beter meteen in een fonds steken. Dan ben je voor de rest van je tijd ben je vanavond dat, maar oké. Okay, we zullen zien, ja. Mm -hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat ze het dat ze niet zo in de bitcoin kan rammen iedere maand natuurlijk. <laughs> maar EFL, ja. zeg jij wel dat kan nou best kunnen. Nee, maar misschien, misschien is het vrij te besteden. Nou, dan zouden ze in één maand alle EFL's uh, kunnen opbieden, om het zo maar te zeggen. Dus dan hebben we bijna vier maanden is de EFL uh, uh, 24 cent, een kwartje. Ah, okay. ja. En wat ook opvalt is dat ze op haar 18e verjaardag al tien keer het jaarslaas van onze premier krijgt. Dus er zit ook een soort uh, balken normen overtraining in, denk ik. Nee, maar volgens mij mag dat gewoon, hoor, want ze heeft... Uh... ...geen bestuurlijke functie. Dus dat is toch geld voor haar, de balken dan hoor niet. Het oh, is oké, okay, zolang je maar niks doet. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> als je wat voor doet, dan, dan staat het niet meer in relatie, dat bedrag. <laughs> nee, nee, nee. Maar als je, als je niks doet, dan... Ze <laughs> <laughs> zwaait met haar handje. Moet uh, af en toe naar uh, publieke events toe, tegen haar wil. Ah, af en toe, af en toe. Hè? Af, en toe. af en toe, ja, af en toe. Ik geloof één dag in het jaar of zo. <laughs> Ja, wat een leed, wat een leed. Maar uh, goed, um, dan gaan we even naar de renovatie van het uh, Binnenhof, uh, want dat is ook allemaal uh, geschied. En uh, er was weer een hoop om te doen, en dat had te maken met uh, de architect in kwestie. Uh, die, daar was men niet zo uh, al te blij over, geloof ik. Dus uh, wat is er allemaal aan de hand? Nou, als je anderhalf miljoen geld, uh, uh, of anderhalf miljoen veel vond, ja. dan... Uh... Hij nu naar 2,7 miljoen. Oeh. dat is dus ook om niks te doen. Dat is eigenlijk. Uh, 2,7 miljoen is de Oké. Okay. Die man had nog geen, nog geen fuck uitgevoerd eigenlijk. Dat is een vrouw. Oh, sorry. De, de vrouw. Oh ja. ja sorry, Tenminste, ja. dat neem ik aan. Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Dus ik kan me okay. als man identificeren. Maar ik zou zeggen, een vrouw. Ja. Maar je Bij die, die verbouwing hadden we een heleboel architecten aangenomen, hè? Ja. En daarom ging het ook mis, want die lagen allemaal met elkaar in de, in de clinch. Allemaal andere Nou, is de eerste die. Andere visie, inderdaad. Nou, is de eerste die. die heeft erin toegestemd om het veld te ruimen. Hm. En uh, dat kost uh, 2,7 miljoen uh, euro. Was dat, uh, want ik neem aan dat ze wel wat gedaan hebben, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, die, die hebben wat schetsen geleverd en wat. Uh ideeën en daar hebben we natuurlijk een paar mensen wat. Ja, we, uh... een van de ideeën was bijvoorbeeld een tropische kanteur, kantoortuin ja uh, uh. de architect van Loom werd door de tweede kamerleden van de grootheidswaanzin beticht bij haar verbouwplannen wat grappig is natuurlijk dat tweede kamerleden politici iemand anders van grootheidswaanzin betichten terwijl zij willen het hele salaris der natie uitgeven ja, en de, re de renovatie kost uh, een half miljard euro Oké. Okay. En dus ze wilde al, de Tweede Kamer wil al een tijdje van haar af, maar het contract was goed dichtgetimmerd. <laughs> als je het dan zo zegt, dan valt het wel mee. Dan klinkt het als een half. Dat klinkt minder als die 2,7 van het begin. 2,7 miljoen van die, van die uh, half miljard? Ja. Nee, die, half miljard gaan ze, die half miljard gaan ze sowieso uitgeven. Dat staat er vast. Die klinkt toch minder. <laughs> Oké. Okay. Uh. Ah, sorry. Ja, het is eigenlijk van de, van de 500 miljoen aan we gaan er wel 2.7 om naar een, naar een architect, uh, om daar vanaf te komen. Ja, nou die andere miljoen. Als we nog drie architecten wegdoen, <laughs> dan, uh, dan zijn ze al 10 miljoen euro kwijt. Ja, ja. Maar ja, goed, uh, ja, we gaan even verder kijken wat nog aan uh, berichten hebben liggen. Uh, even kijken hoor jongens. Maar. Um, dan gaan we naar uh, woep, Wop, Wop, wop, wop, wop, wop, wop uh, Wopke, ja sorry, Wopke, hop. <grijg> sorry, <grijg> ik ik heb uh, ja ik een naam dat uh, Wopke mm. Hoekstra, ja, die daar, die uh, ja het is verkiezingstijd zou te horen, want Die uh, slaat allemaal weer taal uit. Ja, dat wordt het is altijd een beetje een kant kiezen dan, hè? Ga je voor? Uh... Pro-immigranten waarbij je al hun stemmen probeert binnen te halen of ga je tegen-immigranten. En hij, hij gaat de, een beetje de tegenkant op. Hij zegt Nederland begint zijn identiteitsstukje bij een beetje kwijt te raken. O oh jee. Stemmen van PVV afsnoepen of, of zo en uh, badet. Onze identiteit en cultuur worden weggerelativeerd. O oh jee. Hoewel ben, Hoek, Hoekstra benadrukt niet aan elitebesje te willen doen. O oh jee. Dat ligt volgens hem bij de mensen in verantwoordelijke positie. Ja, dit is ook een mooie, geen wonder dat de helft van de bevolking inmiddels onomwonden zegt dat er veel, te veel immigranten zijn en zich zorgen maken over integratie. Hij spreekt van een gebrek aan wederkerigheid. Het voorrecht om Nederlander te worden leidt va te vaak niet tot de inspanningen en resultaten die de samenleving redelijkerwijs van nieuwkomers mag verwachten. Ik geef u op een briefje dat, we ste dat de steven niet weten te wenden, dit probleem ons op decennia parten zal bij Ik denk, dit soort taalgebruik is al niet, uh, niet echt aansprekend, mm. dat als we de steven niet weten te wenden, wie gebruikt ze nou als de een, steven niet weten te wenden? Uh, uh, Thierry Baudet, ik bedoel, uh, ik weet niet, die, uh, die heeft ja. toch allemaal van die gymnasium en zo speeches, uh, ja, de gymnasiumtaal taal in zijn speeches, de boreale ja, samenleving uh, en uh, dat soort shit. <laughs> Maar ik vind het uh, het voorrecht om een Nederlander te worden, dat doen al die landen ook. Als je een beetje reist, dan merk je dat waar je ook naartoe gaat, dat al die, al die landen die staan aan de grens van ho ho, dat gaat zomaar niet. Uh, hoe lang, uh, wanneer gaan wij we weer weg en uh, hoe lang willen we blijven? En, je, en ook als je naar een enorme shithole gaat, waar er hoop vuilnis liggen en de mensen onder haven kan opgepakt worden, dan nog, doen ze het voorkomen alsof het de grootste gunst is dat je daar een tijdje mag zitten. En dat, je, dat, dat ze wel zeker moeten hebben dat jij weer oprolt. En dat is, ja, hier in Nederland ook zo. Ja. En uh, hij zegt dus eigenlijk dat uh, die mensen die dan dat voorrecht krijgen, dat ze Nederlander worden, niet voldoende hard werken. Mm -hmm. En dat is natuurlijk iemand die volkomen leeft van het parasiteren op anderen. Ja, ik, ik, ik heb dit, in mijn, naar mijn idee, uh, ik, is, ik, ja ik vroeg me ook af van welke verkiezingen komen er dan binnenkort aan, dat die uh, dit zo taal uitslaat, dit is gewoon uh, verkiezingsretoriek en, uh, en we wat stemmen wegpikken bij vorm uh, voor democratie, dat, dat is wat, wat ik er een beetje uit opmaak. maak. Uh. Maar ik denk wel dat dat soort mensen het ook weer echt geloven zijn Net met als uh, socialisten het ook allemaal zelf geloven. Ja. Nee, nee, nee. Ik denk, dit is allemaal door een spindokter in elkaar gespind. En uh, ik, ik, ik proef te veel spindokters hierin. Het zijn allemaal van die, van die soort gefulmergaat. Ja, uit... Ik denk omdat je het zelf niet gelooft, hem. Ja, maar ik weet wel een beetje hoe dat wereld in elkaar zit, hoor. Ik bedoel, je uh, laat er niks aan toeval over, hoor. Die, uh, zo iemand van het CDA. Daar uh, heeft hij aardig wat spindoktertjes uh, hebben daarop zitten broeien. Maar kijk nou eens naar zijn gezicht. Ja. Ja, het... Heb je dan niet het idee van, nou, dan passen dat soort standpunten wel bij, hoor. Ja, bij CDA, daar past alles bij, hoor. Dus, uh... <laughs> ja. <laughs> ja, sorry. <laughs> Veel in ja, ieder geval... huh? zijn zelfs in tijden van economische hoogconjunctuur maar één kapotte was machine verwijderd van financiële problemen. Ja, dat, <laughs> dat is ook <laughs> Dit geldt niet voor prinses Amalia dit, hè. Nee, <laughs> nee, nee, nee. Voor architecten van het, uh, het uh, parlement. <laughs> Nou, hij zegt wel eerder dat hij uh, maakt zich zorgen over de uitdijende kosten voor volksgezondheid, sociaal En er moeten geen heilige huisjes zijn. Maar dan heeft hij het over toeslagen, subsidies of ZZP-facilitering. Dat kost dus geld, het ZZP-faciliteren. Hij. Hij, hij geeft ook de ZZP er nog even een schop, schop onderuit. Maar oh ja, daar moesten we vanaf, hè? Nou ja, dit zijn wel allemaal typische dingen wat je bij de Republikeinen ook ziet in Amerika. Dat ze voor een aanloop naar de verkiezingen allemaal heel zeggen, nou, de hand moet op de knip en we moeten dus wat minder de zaak automatisch laten uitdijen en maar steeds groter worden en zo. En dan zijn ze aan de macht. Dan, uh, dan vliegen de, de euro's en de dollar's weer de deur uit. Maar uh, we mogen trots zijn als uh, Nederlander, uh, lees ik in het volgende artikel, we mogen onszelf op de borst kloppen, gezamenlijk, met z'n allen, <laughs> want uh, ja hoor, wij zijn mede, mede verantwoordelijk voor dat uh, irritante virus, weet je nog, uh, wanna cry. Stuks net. Ja, ja, stuks net. Nee, stuks net. Maar ja, goed. Uh, maar ik zie wel dat we heel erg trots moeten zijn, daar ben ik ook uh, heel blij mee, want Nederland heeft weer eens een, een plaats op het wereldtoneel verdiend. Ja, ja. Uh, uh. Je hebt geen fuck voor hoeven doen. Uh, alleen maar belasting betalen. Wat, wat je ook niet, ja. niet eens de keuze was. Het <laughs> is en ik gewoon mag van jou delen in de roem. <laughs> ja, ja, ja, je mag delen in de roem. Dus niet zeuren en belasting betalen. Dus, uh, maar dit had, uh, was bijna een kernramp geworden. Hè? Met van uh, uh, Tsjernobyliaanse proporties. Klassiek <laughs> <is een> idee. <laughs> ja. Gooi je de grote vuil? <laughs> ja. <laughs> Ja, dat is een journalist van, uh, een boek voor journalist hype Modderkolk. Oh ja. En uh, die zegt, uh, die heeft onderzoek naar gedaan. En dat uh, zij is een Nederlandse AIVD, een Nederlandse geheimagent. Die is het atoomcomplex binnengedrongen in Iran. En die heeft daar een USB-stick in de machine gestopt. En zo heeft het virus zich verspreid. Okay. En zo konden ze de nucleaire centrifuges saboteren en uh, ja, dat was, het was zo geniaal want de ingenieurs hadden eerst niks in de gaten want ze kregen ook normale data te zien dus ze hadden niet, nog niet door dat het hele zaakje in de soep gedraaid was door deze de geweldige Nederlandse USB stick tenminste de, de Nederlander was dan een, een, een, de muilezel die dat ding erin stopte mm -hmm. en ja, de VS en Israël die kwamen uit op de AIVD. Die kwamen daarbij de AIVD terecht, want die kon nog makkelijker onder de radar in Iran werken. Nou, dat is dus ook voorbij. Nou, uh. <lacht> die leest dat boek ook in Iran, denk ik. Daarnaast wist de AIVD veel over Iran en gebruikte centrifuges dus op de seizoenliefde. Een monteur bracht het virus uiteindelijk met de USB-stick naar binnen. Onduidelijk is of die persoon ook verantwoordelijk is voor het implementeren van dat virus in het besturingssystemen. Dat zal wel niet, dat zal wel gewoon iemand zijn die daar... Uh, die alleen een USB-stick ergens in kon doen. Maar, uh, ja, het is ook een beetje raar om hier over gaan op te lopen scheppen. Want, ten eerste, ja, komen Nederlanders nou ook in een stuk ander licht te staan. Het is niet meer zo dat je nou als een Nederlander even een, een bedrijf binnenwandelt in het buitenland. Uh, dan beginnen ze gelijk uh, te fouilleren en af te schieten. Ja, maar, we uh, gaan nu even naar het interview toe, het interview met uh, Didi. En dan gaan we even... Ja. Oké, okay, we zijn dus er in ons virtuele café's, Didi Taihutu. En hij is op dit moment uh, vlakbij Liebeland. En jij gaat zometeen de boot wakken naar Liebeland. Ja, ik ja. ga meteen uh, samen met Joshi op de boot Ah, gezellig. Ik heb die trip ook gemaakt. Een hele leuke trip. Ja. Ach, uh, ja, en, uh, maar de, e, e, e, voor, voor de luisteraars. We uh, hebben het wel eens over jullie gehad. of jou, gehad vooral. Met, uh, jij was de man die zijn huis had verkocht voor bitcoins, hè? Ja. Ja, we, een aantal jaren geleden hebben we niet alleen ons huis, maar ook onze bedrijven, mijn pensioen, mijn auto's, mijn motoren. eigenlijk ons hebben, hele we hebben geïnvesteerd in bitcoins. We hebben alles verkocht. In bitcoins omgewisseld en we zijn de wereld rond gaan reizen. Ja, heb jij uh, spijt, van die of... nee, <lacht> <lacht> <lacht> nee, dat is Dat is een retorische vraag. We reizen, allemaal, we reizen al drie jaar als gezin de wereld rond. Ja, door dat wat we gedaan hebben, zijn we gebombardeerd door de Bitcoin family. En dat neemt natuurlijk een hele media-aandacht met zich mee. Wat ook weer het reizen makkelijker en eenvoudiger maakt, waardoor je sponsorship krijgt en allemaal zo'n dingetjes. Uh, ik, ik spreek op, uh, op events, op crypto-events, op uh, corporate events. Uh, je, ja, ik ontmoet gewoon heel veel mensen op de hele wereld. En uh, dat is al drie jaar lang. En uh, doordat ik dat heb kunnen doen, uh, heb ik eigenlijk uiteindelijk kunnen begrijpen dat gewoon 80% van de mensen met de verkeerde gedachten in crypto is gestart. En daar uh, ja, hebben we op een gegeven moment voor gekozen om het roer om te rooien. En te zeggen: van, Nou, weet je wat, we gaan eens even echt crypto-educatie aanbieden aan de mensen die het echt kunnen gebruiken. En we gaan eens even echt de true fundamentals of bitcoin en blockchain uitleggen. Want Volgens mij zijn er te veel mensen met de lamboe en de, de moon mentality op dit moment in de scene. Mm. En daarmee gaan we de wereld zeker niet veranderen, daar gaan we weer nee. nog onszelf mee verrijken en dan gaan we proberen zoveel mogelijk uh, rijkdom te accumuleren zoals we dat noemen. En dat is nu net niet het doel van mij uh, in Bitcoin. Het doel is juist om uh, de mensen nu uh, zeg maar te betrekken in het monetair stelsel die op dit moment geen toegang hebben, hè? de unbank zullen we noemen. Mm -hmm. dus voor mij is het een hele grote revolutie uh, tot vrijheid van heel veel mensen over de hele wereld. Mm. Ja, hey, je komt nog eens op een interessante plaats, had ik begrepen. Ik had uh, gisteren nog een interview met jou gezien. Uh, kan je daar nog wat over vertellen? Crypto Valley. Ja, nou, Crypto Valley ben ik uh, vorig jaar geweest. Crypto Valley, dat zit... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, moet ik even niet liegen. Nee, nee, ik wacht. even. Er zijn dan nu drie. Je hebt Crypto Valley. Je hebt Bitcoin Valley. Hè? Bitcoin Valley, dat zit uh, in Italië. In het dorpje Rovereto. Uh, dat is een dorpje, een zinnig mooi historisch dorpje in Italië. Dat heet mm -hmm. Rovereto. Er zijn meer dan 60 winkels en bedrijven die accepteren direct te betalen van bitcoin. Ik kan daar mijn boodschappen doen, ik kan mijn kleding kopen, ik kan het speelgoed van mijn kinderen kopen, ik kan het rijbewijs halen, ik kan de auto kopen, ik kan de motor kopen, ik kan de gemeentelijke belastingen betalen, ik kan de slagen betalen, ik kan alles in dat dorp al met bitcoin direct oh, te betalen. wow. Bitcoin Valley. Alleen, ik kom nu net af vanuit Bulgarije uh -huh. en daar is een nieuw initiatief dat gestart wordt en dat heet Blockchain Valley. Oh, oké, okay. Blockchain Valley, ja. Yeah. Ja, er komt één deze dagen een video over uit. En dit is gigantisch. Het zijn 2 miljoen vierkante meter. En op die 2 miljoen vierkante meter wordt een heel goed blockchain dorp gebouwd. Dus daar kun je een woning kopen en gewoon een crypto enthousiast link gaan kopen, uh, een huisje kopen en wonen op de Bitcoin Street, of de Satoshi St. Street, of op, op de Bitcoin Family Plein. Weet ik wat, noem het op, hè. <laughs> En er komt een heel groot business uh, terrein bij uh, waar we een blockchain bedrijven kunnen kan bevestigen. Uh, er komt een zwemparadijs bij, er komt een golfparcours bij. Het is een, een hele mooie regio in Bulgarije waar een hele zuivere lucht hangt. Van, uh, waar heel veel uh, longkliniek en alles zitten, omdat het een microklimaat heeft. heeft. Mm. Ja, en die gast die gaat daar een, een project uh, neergooien. De tekeningen en alles zijn al bekend. Alles is eigenlijk al een uh, beetje ja, vormgegeven, tot nu 3D vormgegeven. Um, ik denk dat elke crypto-enthousiasteling eh, daar dadelijk echt wel even kijken wil gaan nemen of misschien wel eh, zich gaan wel gaan je, al ben je er maar drie maanden per jaar. Door de te termen in België is 10%. Ja. Dus eh, ja, dat is ook heel aantrekkelijk natuurlijk voor, voor veel mensen die iets eh, meer kiezen voor een vrij leven in plaats van een vaste, roest leven en continu ja. de te rennen. Ja, hey, dat klinkt hartstikke mooi <laughs> Je trekt nu al drie jaar de wereld rond. Hè? Kom je elke dag al op zo'n zo, zo plek terecht op aarde? Uh... Hoe gaat dat? Nee. Het, uh... nee. nee, niet elke dag. Kijk, we zijn een gezin. Hè. Ik heb drie dochters. En, uh, dus, uh, het gaat mij niet alleen om Bitcoin. Hè. Het, het gaat mij en uh, ons gezin om leven. Uh, mm -hmm. Ik wil de, de mensen laten zien via onze video's en alles. Um, dat veel meer in het leven is dan alleen maar het, het dagelijkse rondje rennen en proberen zoveel mogelijk geld te verdienen en zoveel mogelijk auto's te gaan verzamelen. Eh, dus dat wil ik ook mijn gezin en mijn kinderen laten zien: hè, dat ze een vrij leven kunnen leiden, een, een digitale nomade leven. Kijk, als je, als je de, de grote schaal gaat bekijken, zeg maar, dan, dan zijn we een aantal honderd jaar geleden zeg maar, allemaal als, als nomaden gestart. Hè. We zijn eigenlijk in nomadeleven, we zijn we gaan omruilen. Uh, voor een stedelijk leven. Omdat daar heel veel werkgelegenheid was. Hè? Dat is de enige reden waarom we in steden zijn gewonnen. Mm -hmm. Nu zie je het. Eigenlijk alles weer een beetje omdraaien. Hè? Je ziet dat mensen thuis kunnen werken. Online kunnen werken. Ja. Uh, de mensen van Google bijvoorbeeld werken ook allemaal niet meer altijd. Elke dag op het kantoor. Dus dat betekent dat werk op dit moment losgekoppeld wordt. Uh, van, een, van een stad. Dus ja. als werk losgekoppeld wordt van een stad. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat in de komende toekomst. 15%, 20%, misschien wel 30% van de wereld weer als nomade gaat leven en gewoon gaat rondreizen en gewoon zijn uh, capaciteiten en kennis gaat inzetten in die gebieden waar het echt nodig is voor die enkele maanden of enkele jaren. En weer doortrekt naar de volgende regio om daar weer zeg maar de kennis te spreiden. En dat is het leven wat wij op dit moment als gezin ambiëren en eigenlijk ook willen spreiden. Want jongens, het gaat niet alleen maar om een hoop stenen bij elkaar te sparen, door middel van de lenen en heel veel geld bij een bank <laughs> die... die mm -hmm. uh, ja, die eigenlijk uh, niet het allereerlijkste is in deze tijd, zullen we maar zeggen. Yeah. Ja, volgens mij je, je, je, je, je menselijkheid, je kennis, je capaciteit, je denken, kun je ook inzetten. En daar kun je ook heel veel mensen mee helpen. Uh, en daar kun je van leven. Het, is, het hoeft niet altijd met te draaien om te af te dalen van een hypotheek. Ik het je. Ja, je praat heel veel. Nee, nee, nee, nee, dat is heel interessant ook wat je <laughs> zegt. Maar, wat voor advies zou je aan mensen geven als ze uh, nu uh, net zoals jou uh, een huis uh, willen verkopen voor bitcoins of een baan willen opzeggen? Ja, wat zijn uh, de, de valkuilen en, uh, en, uh, en een goede lessen die je uh, kan meegeven? Maar uh, nou dat de, de, de, de hadden ze dan in januari moeten doen. Toen ik die video online heb gezet, wie gaat er de tweede bitcoin family volgen? Dat is op 20.000. Ja, ja, ja. Dat was een heel mooi instap geweest. Maar weet je, het uh, enige advies wat ik mensen wil geven, het is allemaal niet zo mooi als het lijkt. Ook een reizend uh, gezin als ons. Het is niet allemaal uh, roze kleur en maneschijn. Ook wij hebben onze problemen. Ook wij hebben een family life uh, met zijn ups en downs. Um, het is hard werk. Het is niet alleen maar vakantie hier, Het is hard werken. Alleen, je bepaalt zelf waar je hard werkt. Je bepaalt mm -hmm. zelf of je hard werkt. Je bepaalt hard werkt. Ja. En dat vind ik. Je. je moet vrij zijn om te gaan en te staan waar je wilt in mijn ogen. En dat doe je eigenlijk door je kosten te minimaliseren. Kijk, wij zijn gewend in de 90 jaren om de kosten te maximaliseren. En het, het leengedrag te maximaliseren. En waardoor je eigenlijk vastgebonden zit aan ja, een situatie waar je je niet voor je hele leven misschien prettig gaat vinden. Ja. Dus in mijn ogen is het reduceren van je maandelijkse kosten en vervolgens echt te gaan doen wat je passie is, of waar je, je passie ligt, eh, ja. hetgeen wat je in, in de toekomst veel gelukkiger kan maken. en eh, Nogmaals, het is niet altijd makkelijk, maar het, eh, de verzachtige omstandigheden dat je zelf kunt kiezen of je werkt vanuit een strand <laughs> eh, of van een mooie boot of een terras, ja, dat maakt in mijn ogen wel uh, een, een, een avontuurlijker leven dan uh, ja, een standaard uh, verhaal. Ja. Hey, top, ja. klinkt hartstikke mooi en uh, ja, ja zometeen ga je nog even naar Liebeland toe. Ja, En uh, ja. Ik, ik, ik, ik neem aan, je gaat niet op het landje zelf natuurlijk. Je hebt al gehoord uh, dat dat bezet is? Ik, ik, ik heb gehoord dat er van allerlei dingen spelen en dat je niet overal maar zo erop kunt en alles. Maar ja, voor mij is het gewoon, uh, weet je, ik, ik had eigenlijk met Pieter afgesproken om hierheen te gaan. en uh, Dat was bij hem, daar kwam ik wel tussen. Joshi nou, was zo vriendelijk om te zeggen, die, die komt erbij. En uh, laat ik je gewoon het een en ander zien. Um, ja, dat had hij super geregeld. We slapen bij, bij hele hartelijke mensen lokale. Dat wij heel mooi vinden om te praten over de, hè, over de historie van het land en de oorlog en alles. Ja. En, en nu gaan we dan samen uh, met de boot even kijken bij Lieberland en, en wat het is en hoe het is. En uh, ik vind gewoon, uh, weet je, voor mij is vrijheid iets heel belangrijks. En, uh, in Libanon kan daar in de toekomst een onderdeel van zijn, maar uh, ja, ook zo kan Blockchain, Valley en Bozerij aan een onderdeel van worden. Uh, ik ben gewoon altijd maar op zoek naar meer vrijheid. Ja, ja, ja, top. Nee, dankjewel. Ik, uh, ja, ik, ik wens jullie van nog een hele leuke trip dan, zometeen. En uh, ja, we spreken elkaar weer. En uh, ja, top. Ja, goed, groetjes aan alle luisteraars en leuk man, bedankt voor de uitnodiging en heb je te doen. En als het uh, uh, als je ooit een keer een update wilt over de Sher the Sherwin Tour in de toekomst... ...laat je het weten. Ik, we een keer... Ja, lijkt me leuk, lijkt me leuk. Top. Goed, tot zover uh, Didi uh, Taihutu. En uh, ja, het wordt vervolgd. Uh, we gaan nu weer even gezellig verder met de nieuwsberichten. En we gaan naar de bosbranden. Want uh, ja, in Afrika ging het ook flink te keren, had ik begrepen. Ja, ja dat, maar het, uh, we hadden het er vorige keer al een beetje over gehad... Uh... Over die uh, bosbranden. En inderdaad, er zijn, er zijn veel meer branden in Afrika. Maar wat mij opviel, is dat, dat je steeds meer krijgt die, uh, de fact-check door de uh, mainstream media. Hm. Dus uh, vorige keer we hadden we het gehad over uh, ja. die, uh, die Stevenson-hut en die uh, pagoda-hut. Weet je wel, dat ze die temperatuur hadden veranderd in het verleden? Ja, ja, ja. ja. Maar ja, hier. Uh, hier krijg je nou ook een heel verhaal over uh, waarom, eh, er zijn in Afrika ook veel bosbranden die is dan uit het AD, maar waarom, uh, dus waarom de paniek over de Amazone? En dan, dan moeten ze een heel verhaal gaan houden waarom dat in Afrika niet zo belangrijk is, die bosbranden? En uit, eh, het begint allemaal meestal met het feit, ja het klopt inderdaad, er zijn zoveel branden in Afrika, er zijn er zoveel in de Amazone. Maar, en dan komt er een hele ingewikkelde redenering net zoals bij die... Pagoda-hut en die Stevenson-hut over waarom dat dan minder relevant is in Afrika. En dat is, uh, ja, ik vind het, het is een interessant nieuw fenomeen dat, ze, dat die, die, die mainstream media uh, eigenlijk kritiek uit de alternatieve media oppikken. Al pikken. Want deze dingen die komen allemaal in de social media en de alternatieve media naar boven zetten. Van, hé, hey, uh, waarom let je hier zo op, maar let je daar niet op? En hé, hey, waarom zijn die temperaturen in het verleden veranderd. Uh, waarom heb je die oude temperaturen naar beneden bijgesteld, zodat het lijkt of ze naar nou omhoog gaan. En, de, en ze voelen zich dus geroepen om, om daarop in te gaan. En, uh, dat, en eigenlijk is dat een heel zwak punt, denk ik. Want maar ze klinkt bijna altijd belachelijk als ze erop ingaan, omdat ze het veel te omslachtig doen en moeilijke woorden gebruiken en, en eigenlijk gewoon bevestigen dat het, dat het min of meer klopt. Mm -hmm. En uh, ja, de, en een ander voorbeeld wat ik daarover zag laatst, uh, wat, wat uh, part of the problem besprak, uh, Dave Smith. Dat ging over, over een psychiater die werd er dan bijgehaald om uh, te verklaren dat Trump eigenlijk uh, krankzinnig is. Mm. <laughs> en, oh, ja. En hij zei eigenlijk, ja, die vindt ze helemaal geschrekt. En uh, die is, uh, heeft meer dood op zijn geweten dan Stalin, Hitler en Mao. Oh. Dat zei hij toen. Wat? Trump? En hij uh, oh. uh, zat een beetje van, oh, oké. Okay. Yeah. Uh, <laughs> uh, en dan dat zeggen ze natuurlijk allemaal bij. Ik ze, mag natuurlijk geen diagnose doen van mensen die ik niet uh, persoonlijk ontmoet heb. Maar, en dan komt, het komt dus een zo verhaal. En daarna kwamen we er een heleboel dingen van Joe Biden aan het licht Joe Biden die, die haalde drie verhalen door elkaar heen en die, die mixte die in één verhaal en hij kon de naam van Obama niet meer herinneren op een gegeven moment en hij heeft een hele lijst hij, zei, hij zegt van die dingen als poor children are just as talented as white children zei hij op een gegeven moment ja, ja, ja. hij maakte Edorberg blunders en die, diezelfde psychiater werd daarover gevraagd uh, over, uh, ja, maar uh, je zegt wel dat Trump uh, niet goed bij zijn hoofd is, maar, maar hoe zit het dan met, uh, met Joe Biden? Die, die, die zegt dit, dit soort dingen allemaal. Nee, begint hij al de begrip, enorme witwasprocedure. Nee, dat is totaal niet te vergelijken, want uh, nee, kijk, dat, dat van Joe Biden, dat zijn gaps. Dat zijn uh, ja, slippertjes of zo. Of, uh, maar uh, dat is niet doelbewust uh, liegen zoals Trump doet. Uh. Ja, dat is natuurlijk, zit natuurlijk een heel erg waardeoordeel in. Mm -hmm. Maar met dat ze proberen. Ja, maar, want zij zien ook dat de alternatieve media, die krijgen gewoon veel meer uh, aandacht, omdat die dit soort dingen allemaal boven water halen. Als jij iets stoms hebt gezegd uh, uh, in, uh, een paar maanden geleden op Twitter, dan komt de alternatieve media, die komt jou gewoon ermee om de oren slaan als je daar nu tegenovergesteld bent. En die mainstream media voelen zich nou geneigd om daarop daar te reageren. Maar dat maakt ze alleen maar zwakker volgens mij. Want dan, dan brengen ze alleen maar meer onder de aandacht... dat ze gewoon ontzettend hypocriet zijn en met twee maten meten. Ja, de, de, ja, ik, vind dat, ik vind dat een hele ja, interessante, leuke ontwikkeling eigenlijk. Hoe ze zich daar ja, doorheen aan het, aan het worstelen zijn. En, en ondanks was er ook een actie om alle tweets van journalisten op te vragen van de mainstream media. Dus die waren jarenlang teruggegaan en die hadden enorme vreselijke tweets gevonden van die journalisten. En wat zeiden de mainstream media? Die zeiden, ja, er is een aanval ingezet van conservatieven op, op de vrije pers en... Uh, die moeten we. En dat waren hun eigen uitspraken gewoon. Uitspraken die, ze, die die mensen zelf gedaan hadden. Die gewoon alleen maar gequoteerd werden. En uh, ja, daar. Ja, daar, daar moesten ze. Dat was dus vreselijk volgens die, uh, die mainstream media. Dat die journalisten gewoon. Dat, dat zagen ze als een aanval. Alleen uit het feit dat hun eigen uitspraken naar boven werden gehaald. En uh, ja, ik, ik moet zeggen dat. Dat, uh, ik vind het een hele leuke ontwikkeling. Uh, laat ze maar lekker factchecken. Die, uh, die uh, eigenlijk zitten ze gewoon in de verdediging. Mm -hmm. En gaan ze proberen eindelijk eens een keer op argumenten te discussiëren. En, we, en dat gaan ze mijn inziens verliezen. Want wat ze tot nu toe is doen, is gewoon altijd zeggen... Well, ...ja, je bent een fascist en je bent een misogynist en je bent een racist of zoiets. En daarmee uh, is dat afgelopen. Maar nou gaan ze proberen werkelijk wat er uit de alternatieve media aan feiten komt... ...gaan ze proberen tegenin te gaan. En dat is gewoon, dat is, dat is uh, ja, voor ze. Want wij, ja, krijgen ze daar enorm zwaar voor op te kiezen. Ja, dan kunnen we eigenlijk ook meteen weer naar, uh, naar uh, Epstein gaan, hè. Want dat sluit er al een beetje op aan. Ja. Ik had even een berichtje van, uh, van Ben Swan, uh, ons favoriete uh, journalist, uh, even uh, erin gegooid. En dat ging daar ook eigenlijk over. Dat, uh, dat iedereen die uh, ja, twijfelt aan de dood van Epstein, uh, die, die, ja, dat, die wordt ook in een bepaalde hoek gegooid. Ja, nou, bij Epstein was het wel heel erg zo. Dat is, uh... Ja, de, de bewakers die sliepen, die deden net even een dutje. Die falsificeerden het bewijs dat ze aan het slapen waren. En die zeiden dat ze wel gecontroleerd hadden wat niet zo bleek te zijn. Uh, dat was eens een bewaker, dat was gewoon helemaal geen eens een bewaker. Dan uh, wordt ze celmeet, die wordt eruit gehaald. Uh, dan... Uh, uh, dat doen de camera's het net even niet het als, als het uh, als de band zichzelf ophangt en de controle wordt even niet gedaan dus ja, daar er zitten zoveel rare dingen in en zeggen ze dan nog keihard als je zegt van nou, ik geloof tot niet 1, 2, 3, dan ben je een samenzweringstheorie en, en werkelijk dat, vond ik ook, dat was ook een keermoment dat bijna, ik denk dat bijna iedereen hier wel over eens was van nou, dit geloven we niet dit is gewoon dit, uh, dit is te veel voor het groeien. Nou, uh, hier geloof ik geen zak van. Uh, dus iedereen was een beetje samensweringsmaloot uh, geworden, zoals zij dat dan noemen. Mm -hmm. En ik, ik kijk er ook naar uit dat de mainstream media dit dan allemaal gaan proberen feitelijk te verdedigen met hun fact checks. Dat wordt echt heel leuk, denk ik. Er zit iets aan. Ik, ik heb dat zelf ook al een aantal keren gehad dat ik. ...overtuigd raakt van een standpunt dat iemand anders probeert uit te leggen om onderuit te halen. Zij gaat eerst het standpunt uitleggen dat hij onderuit wil halen. Dan gaat hij het proberen onderuit te halen. Maar dat, dat onderuit te halen is zo zwak dat je overtuigd raakt van het tegendeel. Ja, dat tegendeel. Ik heb het idee dat de mainstream media dit ook gaat ondervinden. Als je bijvoorbeeld gaat uitleggen hoe het komt tot WTC7 uh, zonder... Enige uh, sterkte. Gewoon één keer in elkaar ploft. <laughs> dat klinkt gewoon gelijk. Daar kan je heel veel gaten in schieten als je dat hoort. Dat, dat, dat zijn verhaal gelijk uit elkaar valt. Dus uh, ja, ik denk dat, dat ze beter bij hun oude tactiek kunnen blijven. door gewoon iedereen voor gek uit te maken. of voor slecht die tegen hen ingaat. Maar als ze er echt mee in discussie gaan. dan gaan ze een gevecht aan. wat ze absoluut niet kunnen winnen. Want. Want ze hebben al geen, geen tientallen jaren meer onderzoeksjournalistiek gedaan. Ze hebben gewoon overgeschreven wat politici zeggen en, en lobbyisten. En de echte, het echte onderzoek, dat gebeurt gewoon op het internet door, door amateurjournalisten in hun vrije tijd. Maar ja. die weten wel veel beter waar het over gaat. En binnenkort komt er ook, of binnenkort, ergens in mei komt er zo'n debat tussen Scott Horton. Die heeft een boek geschreven over... Uh, waarom we uh, uit Afghanistan weg moeten. Mm -hmm. Dat is iemand die gewoon een wandelende bibliotheek, die gewoon ontzettend veel feit heeft. En die gaat dan discussiëren met, uh, met Bill Christel. Dat is zo'n Warhawk, zo'n Neocon-achtige. Uh, iedereen aanvallen figuur. Uh. En, en die, gaat, ja, die, die maakt volgens mij geen schijn van kans als die gaat, uh, echt gaat discussiëren op inhoud. Die Scott Horton die heeft een heel boek over geschreven. Die kent alle namen, alle feiten, alle data. Die weet gewoon ontzettend veel van het hele Midden-Oosten af. Wat daar allemaal gebeurd is, wie wie heeft gesteund en wie wie in de rug heeft gestoken. En zo'n Bill Christel die denkt alleen maar dat hij wat weet. Omdat hij gewoon heel veel, heel, heel veel jaren is, die gewoon geld toegestopt door, door het militaire-industriele complex. En ja, dan zijn er natuurlijk heel veel mensen die je allemaal geweldig uh, vinden. Maar dat komt gewoon omdat je met geld strooit. Mm -hmm. Maar als je echt in het debat gaat... met iemand die weet waar hij het over heeft... dan word je gewoon zo compleet vernederd. Dat is, uh, en, de, en de vorige figuur die, die, die uh, Scott Horton wilde debatteren... Die is er al bij opgehouden, of die heeft al afgehaakt. Okay. Die, zei, die, zei, die, uh, die zei ook eerst van, oh ja, dat wil ik wel doen. Toen ging niet even kijken waar die mee te maken krijgt. Nee, toch maar niet. <laughs> <laughs> misschien dat deze ook afhaakt hoor. Yeah. Het is een beetje jammer dat heel het internet gelijk uh, begon uh, te taggen en zo. En... Uh, en um, hem eigenlijk moet je, moet je dat soort figuur niet alert maken. Dat ze gewoon de, de, de arena instappen zonder te weten waar ze mee te maken hebben. Ja, goed. Ja. Ik, ik heb trouwens nog even een klein tussendoortje. Want ik had er in het begin van de uitzending over dat je uh, tekstberichten kon sturen via crypto. Eén iemand heeft het al gedaan. Die zei dat terwijl je aan het praten was, stuurde die een... Wat Bitcoin Cash met de tekst, uh, dit is desinformatie, uh, Peter. <laughs> ik denk dat hij het als grapje bedoelde. Hij heette Carl, maar ik weet niet of jij een Carl kent. Maar, uh, ja. Carl? Carl, van C a r l, -L carl ja. nee. Ik ga ook even eentje doen, alleen de swipe-functie werkt niet zo goed bij. Je <laughs> bachelor wallet, ik moet die. Vochtig, pro als je handen vochtig zijn, dan is het niet meer. Ja, misschien is dat het, ja. Ja, af en toe beweegt hij net, maar dan wil hij net niet naar het einde. Ja. ja, het is gelukt. Het is gelukt. Zometeen zie je een, een klein tekstberichtje. We moeten wel finish. We ook, uh, finish. Op de stream voorbij zetten dit. Ja, live in de stream. Alright. Hartstikke Hatsje hier is hij. Dit is een gesproken tekstberichtje verstuurd met ja. een spice token via. Oh, dat laatste dat... Uh... Waarschijnlijk dat was er een daar mannetje erbij. Ja, ja, het hele berichtje werd niet helemaal voorgelezen. Ik denk dat het laatste stukje was net te lang of zo. Volgens mij kan je maar een bepaald aantal tekens doen of zo. Niet zoveel inderdaad. Nee, ik kan maar korte berichtjes doen. Ja. Nee, maar goed. Uh, ja, we gaan even verder met de berichten. Even kijken hoor. Ja, we gaan even naar Frankrijk toe. Uh, Frankrijk die. Oh, dat gaat allemaal weer geweldig, jongens. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, maar niet heus. Uh, <laughs> dit is het bericht. Inialité, ja, en uh, liberté. Ja, ja. ja. Um, Frankrijk uh, test um, geluidspaal die uh, luidruchtige voertuigen op de bondslingers. Ja, op de bondslinger dat is natuurlijk weer zo'n zo eufemisme voor iemand zijn geld die had. Ja, het is afversen. een Frans, Frans wijntje, jongens. Uh, Oeh. <laughs> ja, maar ga verder en die hebben dus een uh, nieuw wapen ontwikkeld een strijd tegen luidruchtige motoren en auto's ja, um, ja dan hebben ze een paal neerzet, als je daar langs rijdt en jouw voertuig maakt herrie dan flitst die jou en dan krijg je daar een, uh, of moet je een boete betalen. Hm. en het zal worden gelinkt aan de, aan de bestaande bewakingscamera's van de politie okay. en het, uh, maar dan moeten ze nogal de vraag is altijd, waar komt het geluid dan vandaan dan kan ik altijd zeggen van nou het was niet mijn geluid maar dan hebben ze iets met meerdere microfoons. Dus die kunnen dan een richt, kan je een richtmicrofoon meemaken. En dan uh, maken ze een foto waarop het heel spoor van geluid te, uh, te zien is. Dus dan zie je een knollende motor. Die zie je, achter de motor zie je dan een aantal rode stipjes. En dat is dan waar het geluid vandaan komt. En dat hebben ze dan met die zodat je niet meer kunt ontkennen dat, dat, dat jij het was die het geluid maakte. Er is er geen discussie over mogelijk. En, uh, ja dan gaan ze eerst uh, testen natuurlijk maar daarna wordt het weer dik en het, het is raar dat in Frankrijk hebben ze gele hesjes die, die mensen protesteren zich helemaal suf omdat, het, omdat ze gewoon uh, met uh, belastingen op benzine en allemaal dit soort fratsen helemaal uitgekneed worden maar de Franse overheid die zegt gewoon oh let them eat cake en uh, die gaan gewoon nog eens een uh, nieuwe uh, afpersmethode erbij bij, bijvoegen mm. in dit geval voor geluidsoverlast. En geen enkel geel hesje die dan in actie komt? Uh. Ja, ik weet niet wat GLS'jes of ze zo effectief zijn als in Hongkong. Maar uh, uh. Ik, ik kan me voorstellen dat het, is, het is niet alleen in actie komen... maar het is ook op een gegeven moment gaan mensen gewoon niets meer doen. Die gaan gewoon de weg niet meer op. Want als je de weg op gaat, wordt hier geflitst en daar bij een geluidspaal staan. En, uh, dus als, je, als jij ergens een grootsteen moet ontstoppen of een, als loodgieter of een wc of zo... Dan denk je van nou weet je wat, laat deze klant maar even in zijn sop koken. Want uh, ik ga het risico niet nemen om de weg op te gaan. En, en het is ook, behalve dat mensen, sommige mensen misschien boos worden en de, en de zaak kort en klein gaan slaan. zijn er ook mensen die gewoon helemaal de pakken uh, bij neergooien. En dat is eigenlijk, eigenlijk nog net zo erg. Hè? Dat is natuurlijk het hele fundament van dat boek Adler Shrugt. Dat het talentvolle mensen ermee ophouden. Mm -hmm. En ja, dat is ook een uh, drama voor de maatschappij. Ja. Zeker, ja. Nou ja, goed, ja, we zullen zien hoe het. Uh, ja, nou, het ergste is als dit nog naar Nederland gaat overwaaien, hè, dat, uh, dat moeten we helemaal niet dat, meer willen. <laughs> ja, dan kan je wel verwachten dat dit ook zo'n weg naar Nederland vindt, natuurlijk. Ja. Ze kijken elkaar allemaal af en denken: wat, oh, dat is mooi, dat is nog een boveninkomst. Ja, Ik weet niet, was die destijds uh, die uh, flitspaal, was dat niet de Nederlandse uitvinding ooit? weet ik niet. Die uh, zie je nou overal in de wereld. Maar, uh, hmm. ja. Ik weet wel dat ze in Duitsland anders zijn, omdat dan ook je, je print op het. Op het uh, er moet van voor genomen zijn. Nee, dan flitsen ze je auto van achteren en je dan wordt er sloepen. Maar in Duitsland moet je dan ook bewijzen dat jij achter het stuur zat. Dus dan oh ja. heb je een foto van vooraf. Mm -hmm. En je hebt nou in Duitsland ook, ik weet niet of ik dat al verteld had, dat hoorde ik laatst van. Uh, van een vriend tot, dat je een boete kan krijgen als je te dicht achter je voorganger rijdt. Dat was iemand die reed 101 km per uur geloof ik. Maar die reed maar 17 meter achter zijn voorganger in plaats van de wettelijk vereiste 42 of zo. Mm. En daar krijg je ook een boete voor. Voor niet genoeg afstand houden. Dus ja, niet genoeg afstand houden, te hard rijden, te veel herrie maken. Ik denk dat het uh, nog heel spannend wordt om de weg op te gaan. Mm ja snel maar naar het oostblok gaan ik, bedoel, ik weet niet of je weet hoe ze daar rijden ja, ja. je kunt er echt dingen op de weg gezien dat je denkt van oh ja dit hebben we in Nederland niet maar ja het is uh, ja als je dan een Nederlandse chauffeur hebt die, uh, die, die loopt zich te ergeren maar ja de, voor de rest je ziet die oostblok er helemaal uh, nergens druk over maken zo'n een auto ja. maar heel is weet je wel ja, ja. Dus, uh, goed ja Rusland ook wel eens een auto, dus hier gewoon een beer uit het raam steken op de achterbank. Die gewoon een enorme beer die dan meegenomen wordt. Oké, oké. Ja, wat auto door de assen zakken. Ja, Ah, We hadden nog een berichtje, ik moet even kijken hoor. Ja, deze ja. Uh, dit gaat een uh, berichtje uit de VS, de uh, Fed, dat zal wel de federale politie zijn dan in dit geval. Uh, heeft een, uh, een, een Harvard-student, die uh, uh, tenminste die kwam uit uh, Libanon. En die wilde een visum aanvragen. Toen hij in Amerika arriveerde. En dat is hem gewijzigd. Hij, hij had er al eentje, maar hij moest nog een stempeltje hebben. En dat is hem gewijzigd. Het werd hem afgenomen. Het werd ja. hem afgenomen visum. Oké, okay, het werd hem afgenomen. Vanwege een commentaar op social media. Van een tussen aanhalingstekens vriend. Een Facebook vriendje zeg maar. Ja, dus hij had, hij had er zich van, ja, verzeker dat hij geen enkele post over politiek op zijn timeline had gedaan. Ja. Dus er stond, he er stond helemaal niks op. Maar er was wel een vriend van hem die had wat op zijn <laughs> timeline staan. dat kwam dus ook bij hem erboven. En dat ging wel over politiek. En hij werd, zo visie werd ingetrokken. En hij werd op een vliegtuig gezet terug naar Libanon ja. En dan zijn ze nogal boos op Harvard. Uh, en die hebben een zaak advocaat op de, op de zaak gezet. En dan, en dan geven ze natuurlijk de schuld aan Trump. Maar ja, ik denk niet dat dat nou ja specifiek voor Trump is want ja, je ziet deze ontwikkeling overal de, de mensen die, die worden ook steeds dommer natuurlijk aan de grens en bij de, de politie ook en steeds uh, bruter dus het uh, ja volgens de student liep die nog uh, liep, liep die vrouw, een vrouw van de douane of zo liep echt tegen hem te schreeuwen ook en zo en uh, dreigende taal uit te slaan het ja. ging er niet niet op een uh, lieve manier aan toe nee Nee, maar dat doen ze zelf. Ik zag ook zo'n filmpje voorbij komen van zo'n agent, die is er dan bijgeroepen omdat er iemand die maakte een scène in een restaurant. En hij loopt zo naar het restaurant toe en dan zie je zo die dame, zie je een vrouw uit het restaurant komen. Dat was dan de vrouw die, die, die bij de scène betrokken was. Maar zonder dat hij ook maar iets weet, pakt hij er gewoon op, zo wop, hij gooit er gewoon vlak op de rug. Zo echt zo'n body slam, waarbij je gewoon ja, al je rugwervels breekt. Hm. En daar gelijk er bovenop zitten. Was dat niet in Nederland? Of, uh... nee, nee, dat was in Amerika. Oh, Oké, okay, okay. In Nederland zou ik er toch nog een beetje voor kijken als ze. Als ze nou, zo ik heb ook zoiets waar... gezien. Ik zag zo'n filmpje voorbij komen van een Nederlandse agenten die ook uh, ja, nogal heftig tekeer keer gingen, waarbij ook een meisje zo op de grond geslingerd werd. Ja, maar dit was echt zo'n all-star wrestling toestand. Ja. Werd gewoon opgepakt, omhoog en zo, wop, zo op de rug gegooid, keihard. Want het is echt. Ja... Dat, uh, dat, dat, volgens mij, dat is nergens voor nodig zoveel nadrukkelijk geweld voor, voor een vrouw die uit een restaurant uh, komt, weet ik veel wat er aan de hand was, ja. Dus of ik een feminist of zo? maar ja, uh, ik uh, vond het uh, vreemd, maar ja, ze zijn, uh, ze zijn heel uh, hard, maar uh, wat hier ook weer het geval is, dit is dus een student van Harvard, die gaat dus, dus intellectueel kapitaal weggooien eigenlijk. Ja. Yeah. Intellectueel kapitaal dat, dat zou normaal je land vooruit kunnen helpen en die, die mik je er nou uit. En daar, Hier gaat ook een effect vanuit dat een heleboel andere mensen afgeschrikt worden hiervan en die denken nou daar heb ik geen zin in dus ik ga, ik ga dat in ieder geval niet doen. Nou dan kan je afvragen of je bij Harvard nou zoveel veel leert, maar het zullen er <laughs> ook mensen zijn die daar, uh, naar MIT gaan of zo, Stanford waar je wel degelijk wat kan leren. Hmm. En ja, ik denk dat het, dat. Die, ja, die, die uh, chimpansees die zeg maar bij de douane zitten... en die dit soort dingen beslissen... die hebben niet door wat voor economische schade ze aanrichten. Wat, in, die, uh, ja, in die loop. Want dat hele Amerikaanse bedrijf... is natuurlijk enorm afhankelijk van, van brain invloed En ja, als je zo gaat gedragen, dan gaat dat verdwijnen. En daar, gaat, daar droogt hun belastinginkomsten droogt er ook van op. Zou ik zou me kunnen voorstellen dat uh, toen Einstein... Uh... Amerika inkwam. En uh, ja, sorry. Uh, klopt iets niet aan je. Oh nee, iemand heeft, een van je vrienden heeft een politieke uitspraak gedaan. Uh, <laughs> ja, is Einstein had nog wel wat van die communistische vrienden en zo. <laughs> ja. Sorry, je mag nou Amerika niet in. Uh, sorry, ja, die atoombom, <laughs> laat maar zitten. Maar <laughs> ja, geweest. Einstein was. is ook een. Uh... Geweigerd, een security clearance geweigerd. Hij mocht niet bij dat atoomproject gaan kijken. Hè, oh, ja, want hij ja, was ja. Uh, socialist of zo. Uh, ja. Hij was in ieder geval voor een wereldregering. Maar Edmund Maff hij had een vriend daar waar hij ongeveer elke dag mee naar de universiteit liep, uh, Geudel. Misschien hebben we wel eens gehoord van Ernst Geudel-Bach. En die Geudel, die, die, uh, die moest zich ook een, laten nationaliseren. En dan zou hij een paspoort krijgen, dan moest hij een aantal vragen beantwoorden. Maar toen had hij tegen Einstein gezegd van... Uh, oh, maar, uh, maar er zit een fout in de constitution. Uh, hij had het helemaal door, doorgewerkt. Dat was een logische fout in de constitution. En je kon de, er kon een tyrannie uitbreken in Amerika. Want hij, had hij had uh, gehad... En dat wilde hij vertellen aan die, aan die ambtenaar... Van, die hem was naturaliseren. En uh, Einstein had gezegd... Uh, Ik ga wel even met je mee. naar de... Dus die ging, die ging dan met hem mee. En Einstein kon gelukkig zijn reputatie gebruiken... om. Om het goed te, te krijgen. Maar ja, ik vond het wel mooi dat die Geudel, die, uh, ja, die nogal bekend is vanwege uh, logica, dat hij zag in de Constitution uh, dat daar een, een zwak punt in zat en dat, je dan, dat het een tyrannie kan worden. En dat is eigenlijk precies wat er gebeurd is in Amerika, natuurlijk. Nou, toen al, in de tijd het van eigenlijk... Roosevelt al. Uh... <laughs> ja. Maar hij heeft zijn visum wel gekregen. Ja. Maar uh, Jufi is weer terug, zie ik. Ja. Die even iets mis, mannen. En nou nog steeds, want ik ben aan het proberen jou te tippen, Johan. Maar... Oh, oké. Okay. Ja, ja, volgens mij is er een... Uh, is de website... Ja, mij is het net wel gelukt, hoor. Uh, Omdat ik had ook wel wat issues met de uh, Crescent Cash. Oh, cache. yeah. Hé, hey, hij komt binnen, Joshi. Eh, Yoshi? Ben er weer. Dat ja, toch wel, net hier lang. ook, altijd. Ja, uh, zie hem uh, ook. Ja, uh, ja, uh, uh. Het is gelukt. Ja, uh. ja, het valt internet het net geweest weg, dus nog wat. Ja. Maar we staan door de berichten heen... Oh, nou, ja, dat is echt toeval hoor Johan, dat heb ik niet zo gemikt, maar internet, die vlamde er net gewoon uit. Oké. Okay, yeah. uh, ik heb het geprobeerd aan te zetten, maar hij pakte hem nu pas. Oké. Okay. Dus, soms gebeurt dat, weet ik ook niet. Ik moet eigenlijk, moet ik op, uh, ze hebben hier nou sinds twee of drie maanden, hebben ze hier nou, ze zijn door de stad, hier zijn ze glasvezel aan het leggen. Oh, dat zal wel mee te maken hebben dan. Dus daar moet ik eigenlijk ook gewoon over opstappen, want dat heb ik nou nog niet. Ik heb daar nou nog een of andere, uh, ja, iets anders. Volgens mij zit er ergens een antenne op dit gebouw en dan hebben we via die manier weer een doorverbinding naar een andere antenne, weet je wel. Maar nu wordt het allemaal Oké. Okay. Maar is dat in het kader van Make Somewhere Great Again of... Ja, nou, ze wisten dat ik kwam, dus toen dachten ze, nou, dan laten we voor de Yoshi alvast zorgen dat er vastwezel uh, in de grond ligt. Met, met al die, uh, die, die, die, al die bitcoin gekkies die uh, de hele tijd de, de stream vol gooien met, uh, met blocks. Ik, ik had trouwens zelf, uh, ook trouwens, want ik had bij, bij, mij, bij mij viel het internet weg. Op het moment dat ik, uh, ik ging een Cardano-wallet, uh, de, de, de, de, de full notes, uh, installeren, moest je al die blokken binnenhalen en meteen uh, de tv deed het niet meer en zo. <laughs> ik weet niet. Maar <laughs> die zit op hetzelfde netwerk. Uh. <laughs> Ja, misschien dat het daarmee te maken had. Dus, uh... Nou, ik had wel, volgens mij ben ik dan met iets te veel tegelijk bezig ofzo. Ik weet het ook niet. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik het uh, als ik te veel dingen tegelijk doe, dat dan op een gegeven moment het internet eruit klapt. Ja, dat kan eigenlijk niet hè. Ja. Nou, als het allemaal via een heel klein lijntje moet, dan, dan is dat een uh, bottleneck, hè? Dus, het uh, kan wel dat je ja, computer het te niet te meer trekt. Worden. Ja, je loopt nou te haperen, Josie. Misschien trekt je computer het inderdaad niet. Uh. Ja, heb jij een e full-note draaien daar? Nee, maar als ik dat, dat dus wel zou doen, dan heb ik het idee dat hij inderdaad bijvoorbeeld uh, kan gaan haperen, snap je? Okay. Ja, dan zou die er nog steeds niet uit moeten vallen. Dan zou het alleen moeten. Maar ja, ik weet er weinig vanaf wat dat betreft. Dus. Hm. Ja, maar als je een, een soort buffering hebt, dat die uh, ja, heeft hij natuurlijk een buffertje waar hij een beetje mee, variaties mee op kan vangen. Maar als dat buffertje heeft bepaalde grootte. Dus als ze dan te lang hapert, dan gaan er toch time-outs optreden. En dan ja, kan dat toch wel eens wat uh, mislopen. Hm. Ja, als, als iemand het weet, dan mag je het zeggen uh, via, via de chat, via de... Uh, wat hebben we allemaal nog meer? Ik zal even kijken of er trouwens nog wat in de ja, chat... Die... Oh ja, die had trouwens ja. nog, een, uh, nog een laatste bericht. Die had ik nog niet in de, op de website gegooid. Maar dat is met de politieauto. Uh, even kijken hoor. Politie rukt steeds vaker uit voor verwarde personen. Ja, de verwarde uh, man, dat is een terugkerend thema. Florida man in Amerika, toch? <laughs> dat... Uh... Ja, het is altijd als er dan, uh, dan hoor je soms een verwarde man dreigt huis op te plaatsen, Dan weet je dat, dat het geen moslim is. Want dan is het als het Nederland is, is het de verwarde man. En er was ook al wat vragen over gesteld: van ja, wanneer worden ja, nou daar een verwarde mens om man uh, genoemd en wanneer is het lopen? nou een uh, gevaarlijke terrorist? Maar uh, is het dus zo dat de politie heeft in de eerste helft van 2019 8% meer meldingen van verwarde personen gekregen dan in dezelfde periode vorig jaar. Het ging om 44.153 meldingen in het eerste half jaar. In 2019 zijn er tot dusver 47.632. Oké. Okay. Dus het aantal verwarde mensen neemt toe, wat op zich begrijpelijk is ook. Want als je af en toe uh, nieuws leest, dan uh, is dat heel verwarrend. Ja, ja, ja. Ik kan me voorstellen dat, dat sommige mensen daar gewoon heel verward van worden. En dan, dan zonder <laughs> schoenen op straat gaan lopen, gillen of zo. Ja, het kan ook Ik de... We gelijk geflitst, ook door zo'n geluidspaal, als je op straat loopt te gillen natuurlijk. Het kan ook zijn dat die mensen vroeger gewoon normaal waren hoor, maar dat, de, de definitie <laughs> van, uh, van wanneer je normaal bent en wanneer je verward bent, dat, dat wordt steeds een grotere kloof tussen. Ja, dus, als je uh... niet doodstil zit, dan ben je al en dan word je al aangegeven door je buren zeg maar. Ja, uh... Nou ja, bijvoorbeeld, ik, ik, ik heb zo'n gast en die, heeft dan, die loopt er een beetje bij als, als Rembrandt, zo ziet hij eruit, weet je wel, zo, zo uh, dat soort kleding, van die kleding die in uh, 1600 heel normaal was. Ja, en, en, en die, die heeft zo'n hele rare hoed, zo'n Rembrandt hoed met een veer erin, en dan loopt hij mee <laughs> over straat en dan, uh, ja, je denkt van wat een gek, maar ja, 400 jaar geleden was dat helemaal geen gek. Ja, was dat mode? Dus ja. ja, maar dan is het een verwarrend persoon. Ja, ja, ja, Hij ja, ja, ja, ja. is volgens mij ook een beetje autistisch of zo, maar het is voor de rest: hij doet geen vliegmaat. Dus, uh, ja, daar ja, is geen melding van gemaakt, inderdaad. In hoeverre gaat het hier om verwarrende personen of verwarde personen? Ja, uh, uh. ja, ja. ik dat er iemand over de straat loopt en die zegt allemaal van... Belasting allemaal, is diepstal. En mag aan. En dan, nee, lo, nee, Iedereen is heel verward. Persoon. <laughs> uh, ja, hè? Hè? Ik dacht dat dat was om de wegen te betalen. Is <laughs> Maar je krijgt nog steeds meer verwarde personen, omdat er mensen zijn die niet in de mainstream media geloven. Hè? En al die factchecks. Uh, ja, je stelt Dat vraagtekens bij de bosbranden, je stelt vraagtekens bij... Epstein. Epstein, ja, dan ben je een verwarde persoon als je aan die zelfmoord twijfelt. En dan moet er weer de politie in actie wat je, komen. Ja, wat, wat heb je daar nog over gezegd, over die vent? Oh, ja, ja je was er niet, hè? Ik, zal ik anders... Ik denk namelijk dat hij niet dood is. Dat denk ik. Dus oh ja, dat ook kan even... ook nog. Ja, dan twijfel je ook aan de zelfmoord. <laughs> Toch? Ik denk dat hij nou gewoon. op een eiland zit ergens. Ja. En op, een op iemand anders eiland. die dan over tien jaar weer. <laughs> <laughs> uh, ja. Of gewoon een Blolieta-eiland. Dat kan ook hoor. Maar ja, jij bent dan. Jij bent een verwart persoon nu, hè? Volgens uh, de factchecks, zeg maar. Ja, nee, maar ik ben nu, vanaf nu ben ik ook uh, uh, een teken, hoe zeg een, je dat? Een, een gevaar voor de staat en zo, en allemaal dat soort dingen. Als je dat soort dingen zegt, dan. Uh, ja. Hoe, zeg, hoe heette dat nou? Een ja, verwarde man heette dat. Niet, die dat wel die boek van Nee, ja. staat Ik nou, Public Enemy, number 1. Ja, dat met andere naam. Maar inderdaad, ja, dat um, wordt allemaal strafbaar gesteld. Daarom ben ik nou dus ook zo actief al die 9-11 uh, plaatjes aan het delen. Om een flinkje te laten weten dat ik heel gevaarlijk ben. Ja. Want ik ga dat... Het is hetzelfde als met al die bedrijven die dus nou heel erg uh, trots... ...de gegevens van al die Nederlanders gaan delen met de Belastingdienst. Weet je wel? En, en zoals dus... De kranten alleen nog maar mogen schrijven over hoe de Taliban uh, gepland heeft dat de World Trade Center via een vliegtuigaanval naar beneden zou gaan. Als je dan zegt van nou, volgens mij waren er mensen die, uh, die, volgens mij viel dat wel zo. ...in vrije val dat het haast niet kan zijn. Nou, dat mag dan niet. Nou, dan moet voort voortaan gewoon talibanders ja. inhuren... ...als we control demolition willen doen. Want die, die zijn er gewoon heel goed in. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> en die contract. Ja, ja, ja, ja. Dat is ja, ook het nee, raar. Dat Eigenlijk dat dat wordt er gezegd van... ...die, die gebouwen, die door vet kunnen zo instorten bij een brandje, dat ze gewoon helemaal alle sterkte verliezen in dezelfde seconde over de lengte, breedte en volledige hoogte van het gebouw. Alle sterkte in één seconde overal weg is en dan vallen ze als een plumpudding in elkaar. Maar de, de bouwvoorschriften worden niet aangepast. Hè? Het is niet zo dat ze dan zeggen, oh mijn god, we moeten die gebouwen veel sterker maken, want nee, er wordt er vooral het groot dikte aan. Dat is ook ja, wel een teken dat hele verhaal moet toch gewoon herschreven worden We kunnen toch pas weer gaan leven als dat hele 9-11 wordt gewoon gezegd van nou die uh, Bush Junior had pas vader een goed idee doorgekregen en die zat daar als zijn monkey om het gewoon uit te voeren en dank oh, oh, toen voelde jij in één keer weg Jossi ja, dat is wel weer verdacht, dit. Ja, er zal de AVD <laughs> wel achter zitten. Volgens mij. Je ja. ja, hebt natuurlijk een stuk net uh, USB-stick in Yoshi's computer gedaan. <laughs> ja, ja, ja. Dat is <laughs> Nou weten we dat, dat die, die, die, die, die glasvezel in de sombo, dat is helemaal geen glasvezel. Dus het nee, nee. De nee, nee. Deze daar gewoon. Het is net zoals die vaccins die ze in Pakistan <laughs> gingen uitdelen. Ja, yeah, ja. Om elkaar yeah. een binnenladen op te pakken. Ja, ja, ja. Oh man. Yoshi. <laughs> Make van <some> great again. <laughs> Nou, ik zal zo wel uh, terugkomen, denk ik. Ik weet niet hoe laat is het trouwens oh, Het is nog vrij vroeg. Ja, het is nog geen 12 uur. We zitten nog niet op ja. twee uur, Peter. Zijn er goed door in je deel. ja. Maar ik zal wel vast even de, de eindjingle uh, uh, erin gooien. Hm. En, uh, wat er daarna gebeurt, dat, uh, dat is allemaal nog een verrassing. Uh, dat was ook alweer de eindjingle. Ik moet ze allemaal nog een naam geven. Ja, dit, ik heb de goede, eindjingle. De eindsingel, ja. Hoppakee. Nou, waarschijnlijk om uh, 1 uur s'nachts komt uh, Josje weer uh, omhoog. Hm. Ja, wat zou hij gezegd hebben eigenlijk? Want uh, hij zat toch in een bepaalde climax. Het ging ergens <laughs> naartoe. En toen viel die weg. Dus, uh, hij weg. De Boes, dit... ja, wat over hij noemde Boes. <laughs> ja, en, en Bush Junior was natuurlijk een puppet om het werk van Busch Senior af te maken. Bush senior CIA-man, zeg maar. En, en toen viel die weg. Ja, ik laatst... Oh, daar oh, komt hij, daar uh, komt hij, daar komt, komt, komt hij. Oh, ja. Dus laatst een ja. lijst met woorden gepubliceerd die, uh, die de NSA bijhoudt. Hè, die je niet moet zeggen op internet, want dan... Uh, oh, dan moet je het zeker dan... gaan zeggen. Ja, <laughs> Joshi nou, zei er een van. <laughs> Joshi, je bent er weer. Ik denk dat ik de verkeerde woorden heb genoemd net. Ja, je zei uh, puppet, zei je, en toen viel je weg. Ja, Hoe was een puppet? Nou, misschien is het maar goed, hè, voor, mijn eigen, voor mijn eigen veiligheid. <laughs> Misschien was het vanwege het woord Taliban of zo, dat we eerder noemden. En die, uh, diegene die je op die knop moet drukken, dat is natuurlijk een ambtenaar, die is hartstikke lui. Dus die moet nog eerst uit die stoel omhoog komen. En dan uh, realiseert hij dat er nog halverwege in een bak koffie zit. En dan, oh ja, wacht, die moet ik eerst nog even opdrinken. En toen liep je heel en langs. Dus ga gaan, gaan naar de stream te kijken, de stream loopt heel erg achter. Dat kan ook natuurlijk, ja, dat kan ook, ja. <laughs> We uh, hebben het idee, Joshi, uh, dat die uh, grasvezel in Somboran hem... misschien helemaal geen grasvezel is. Maar dat <laughs> <laughs> is gewoon een high idee. Net als die vaccins die ze in Pakistan gingen uitdelen rond de woning van Osama Bin Laden. Dat heb ik gemist, die laatste. Dat gebruikten ze om informatie te krijgen over Osama Bin Laden om, om daar op te pakken. Maar dan gingen ze... Uh, vaccins geven aan die mensen. We uh, konden het een beetje de, de, de buurt verkennen. Ja, maar hij is natuurlijk heel gevaar. Veel medici die waren er heel boos over. Want die zeiden: ja, Nou, als wij het nou ergens komen om vaccins uit te delen, dan denken ze allemaal dat. Uh, dat, uh, dat de CIA en de, en de SWAT en de teams achter ons aankomen. En de SEAL teams zitten. dat betreft, waarschijnlijk woont die Epstein, is nou de buurman van Osama Bin Laden, dat denk ik. <laughs> ja, ja. <laughs> ja. Alle ja. oud-CIA-medewerkers die er gewoon gezellig in zo'n CIA-retirement-oord uh, zitten. <laughs> ja, Met elkaar zitten gegeven... te praten over een heldendaal. Daar moeten we eigenlijk, daar moet ook een South Park aflevering van komen. <laughs> ja. En dan, dan, dan, dan um, Toepark erbij en Michael Jackson die nog leeft. Elvis Presley. Het te... was dan een, een South Park film, zou dat dan wel <laughs> ja. zijn. Gewoon anderhalf uur lang. Ja, maar ik bedoel, de overheid kennen denk ik niet dat die dat, die dat uh, hun oud-medewerkers gunnen. Ik denk dat iedereen gewoon in de rioolput gaat, hoor. Ja, dankjewel voor je helder daden, Daar is de rioolput. Huppakee, doortrekken en weg ermee. Ja, maar je moet ook aan de volgende generatie denken. Die moet je ook weer kunnen motiveren. De volgende generatie spionnen. En ja. als we zien dat iedereen zo de... De, de railput ingaat, dan zijn ze misschien niet... Uh... Het is voor vrij weinig mensen bekend dat uh, Osama Bin Laden CIA uh, mannetje was ooit. Er was overigens... Van, ik, vandaag zat ik op Facebook allemaal van die uh, flut te bekijken. En een van die filmpjes was van de NOS. En daar ging het dus uh, de geschiedenis van de Taliban... Uh, <laughs> ja, zijn allemaal van dat soort 4 minuten filmpjes, hele rare filmpjes maken ze daar tegenwoordig allemaal. Er was uh, ook eentje over dat de oorlog nou op 1 september uh, 70, 80 jaar, en hoeveel jaar weet ik het, geleden begonnen was. Ja, dat klopt natuurlijk allemaal wel. Hè, dat dat in, in, met Polen toen was binnengevallen in 1939 volgens mij. Dus uh, dat zijn dan 80 jaar terug. zijn Maar dit ging over de taliban. En daar werd dan helemaal omheen geluld hoe dat de Taliban niet, er werd geen woord gerept over dat die allemaal wapens kregen van, uh, van Amerika en zo, er werd helemaal niks over gezegd. Ja, toen is er nog dus de moeheid Zedin, hè, trouwens. Toen was er nog de nee, moeheid moe moe Zedin, hè. He? He? Okay, ja. Het werd toen Al-Qaeda Al genoemd werd, ik zeg Taliban, maar ik volgens mij, het, het ging nee. over de machtsverdering. Hmm. ja zie je kijk ik, toch, ik moet het filmpje maar gewoon delen met jullie wat nou, nou, ja, uh, kunnen we het er even erin gooien hoor. Uh, we kunnen het nog even erin gooien de stream loopt nog ja dus, uh, dan moet ik het vinden oké okay. ik kan wel even zoeken maar dan heb je dus de kans dat mijn internet er weer uit klapt het uh, <laughs> uh. dus is het een of het ander oeh jij deelt een uh, NOS filmpje foei ja <laughs> uh, uh, uh. Oh, oh ja, een mooie vlag. Uh, vertel even wat over je mooie vlag, uh, Yoshi. Nou, dat kan ik beter niet doen, denk ik, Johan. Ja, wel, even reclame maken ah, voor jou. Ja, uh... ah, precies. Nou, de e-gulden, e ja. Uh, nee, ik bedoelde meer, er is een verhaal achter deze vlag. Wat. Uh, <laughs> dat is. Nou goed. In ieder geval. De, de, het logo van deze vlag is inderdaad van de e-gulden. Ja, wat moet ik er allemaal over zeggen, Johan? Ik ben. Uh, Koop egel, de koop egel jongens. Koop egel, alsjeblieft. Help Jossi. Ik, ik verbaas me, <laughs> me echt zo gigantisch over wat er in Nederland met crypto allemaal gebeurt. En uh, je begrijpt niet, ik begrijp het niet. Laat ik het maar gewoon zo zeggen. Dus ik kan er ook vrij weinig zin zo over zeggen wat dat betreft. Ik, ik snap niet hoe dat die Nederlanders deze e-gulden nou al 4,5 jaar, 5,5 jaar inmiddels... Uh, op minder dan een kwartje laten staan. Maar ja, goed, ik, nou, ja. ik kan ze ook niet... Uh, ik moet het maar gewoon accepteren. Dat is dus de reden, in zekere zin, dat ik denk dat ik hier op het moment hartstikke goed tot mijn recht kom. Veel beter dan in Nederland. Hm. Want uh, ja... Maar heb je al geprobeerd om uh, leuke dingen te bouwen op de egel? Bijvoorbeeld net als je bij Bitcoin Cash hebt, waar allemaal leuke dingen omheen gebouwd eigenlijk, zoals een social media platform, een, uh, een decentraal trading platform, uh, noem maar op. De meest gekke dingen ja. doen, doen ze op. Ze, ze zijn ook met uh, games, hè? Uh, Bitcoin Cash wordt nu ook gebruikt voor uh, als betaalmiddel in games. Oké. Okay. Dat is het laatste, ja, laatste nieuwe zo, ding. Zo Zo'n decentrale beurs, dat is natuurlijk heel interessant. Maar dan moeten er uiteindelijk ook mensen zijn die kunnen handelen, joh. Ja, en als ja. mensen het ja, gewoon, gewoon naast zich neerlaten, dan, dan is dat zo. Kijk, we uh -huh. proberen nu vijf jaar lang. Die gulders uit te delen aan de Nederlanders. Ja. En dat is nog altijd meer dan 100.000 euro waard, wat we weggeven. Maar je nou ja, als je nou bijvoorbeeld mensen... een, een tippingbot doet op Telegram of in de game community, dat zijn heel veel gamers. En als je dan kan tippen met EFL. Dat je gewoon een tippingbot maakt, die mensen zo uh, kunnen in hun uh, game device kunnen uh, implementeren, zeg maar. Of een telegram kunnen uitnodigen in een groep. Dan kan je elkaar tippen met EFL. Ja, dan, dan maak je EFL heel relevant, maar je moet zorgen dat EFL uh, ja, voor, voor, voor mensen relevant is, zeg maar. Precies, nou ja, ik denk dus dat in, als je een munt voor Nederland wil maken, uh -huh. dan kun je je inderdaad op gamers gaan richten. Maar uh -huh. ik denk dat het voor Nederlanders veel relevanter is om na te denken over hun, de zin van hun bestaan, om het maar zo te zeggen. En, en Daar gaat niemand over nadenken, Jossi. Nee, precies, <laughs> totdat het, tot dat het een, een vraag wordt waar ze wel over na gaan denken. En dat wordt dan waarschijnlijk op dit moment dat het te laat is. Zo simpel is het nu eenmaal. Uh -huh. en, en dus gaat die e gulden de mensen pas helpen als ze geen 50 euro meer uit de muur kunnen trekken. Nou, om wat voor reden dan ook. En dan zijn we er alsnog voor iedereen. En iedereen van harte welkom. Ja, maar het moment daar... dat, uh, Yoshi, op het moment dat ze geen 50 euro meer uit de, munt, uit de muur kunnen trekken. De meeste mensen rennen dan eerst naar bitcoin. Dan komen ze achter van fuck, veel te hoge fees En uh, weet je wel. Het is heel ja. traag, het duurt heel lang. Dus ja, er zijn er maar weinigen die dan verder gaan kijken. Weet je wel? Dus dat, ja. ja. Nou, en, en waar ze dan uiteindelijk bij uitkomen, als ze wel een beetje gaan kijken, maar dan worden ze dus, als ze beginnen te kijken. Er zijn de meest agressievelingen die staan voorop en die zeggen, oh kijk maar even naar mij, kijk maar even naar mij. En dat ja, dan de krijg je tronnen en zo. Die je, die, je niet, die je niet wil, want ja. dat zijn alle rotzooi natuurlijk, die zich ja. meteen aan je lopen aan te En ja, ja, heel veel geld verdwijnt naar dat soort... Naar dat soort uh, richtingen en nou ja, goed, maar je iedereen, vond... vrij, vrijheid, blijheid Johan, ik ja. voel me er prima bij, snap je? Ja, ja. Ik vind het alleen, ik ga, ik, kan het, ik ga het niet proberen te verklaren voor mezelf, want daar kan ik namelijk ook niet, dus doe ik het ook niet, weet je wel, het ja. zal zijn tijd wel duren. En maar, maar kijk Josje, dat... als, als je nu bijvoorbeeld al gaat kijken of je zo'n tipping bot maken voor uh, Telegram, is op zich al redelijk simpel, dus dat, dat, dat, dat kun je al zo doen. Ja, je, je moet wel iemand hebben die daar uh, die goed kan programmeren. Ik weet een beetje ongeveer hoe het ongeveer moet. <laughs> maar ik heb nog net niet genoeg kennis daarvoor. Maar als je iemand vindt die daar wat verder in is, in, in die programmeertalen, dan kan je zo een, een leuke tippingbot maken voor Telegram. En uh, dan, kan je, dan, dan ben je daar al, dus dan krijgen mensen al een beetje een idee van, hey, EFL bestaat en je kan elkaar tippen ermee. En daar kan je verder gaan kijken. Van, uh, kan ik het op Twitter doen? Want uh, Bat, bijvoorbeeld, basic attention token, daar kan je mee tippen op, op, uh, op, op uh, Twitter. Mm -hmm. hè? En je kan tippen met Spice ja. op, uh, op Twitter. En er zijn dan volgens mij ook nog een paar andere crypto's waarmee je kan tippen. Dus het is. Um, maar dat wordt nou een ah, nieu Johan, nieu nieuwste trend, zeg maar. Hè? Johan, dus ja. eigenlijk zeg jij gewoon. Dat je met EFL kan tippen op Twitter dat er alleen even een programmeur dat moet ja, maken. ik heb alleen programmeur en, nodig. En je, denkt dus, en je denkt dus niet dat er in de toekomst ooit iemand gaat zijn die dat gaat doen. Waarom niet? Vraag hem gewoon nou, en zeg, ik dus geef, hem, geef, maak, hem, geef uh, die uh, persoon een hoop helpen? EFL. Hè? Ja. Nee, maar laat iemand anders met die eer over, uh, als, als de e wilde er klaar voor is, krijgt hij dat vanzelf. Want dan gaat iemand zeggen, ik heb de tippot gemaakt. Soms, moet, dus je mensen, soms het... moet je mensen ook een idee brengen hoor. Dus, uh... ja, en dat begrijp ik ook wel. Maar <laughs> daarom heb ik een vlag en een t-shirt, om het maar zo te zeggen. En, ja, uh, ja dat, dat is niet genoeg om te inspireren, denk ik, hoor. <laughs> nee, oké, okay, maar de, de, ik, het is nou niet echt dat mensen mij inspireren om inderdaad hun er uitleg over te geven, snap je? Het is niet echt dat ik... Uh, ik, heb het, ik heb het best wel een tijd geprobeerd, om het maar zo te zeggen, maar er is gewoon... Uh, ja, mensen hoeven niet te horen dat uh, hun, hun geld slecht is. Want daar worden ze zelf ook alleen maar on, ongelukkig van. Dus ze willen gewoon liever het niet weten. En gewoon doorgaan zoals ze gewend zijn. Tot het verkeerd gaat. En dan gaan ze misschien een keer iets anders doen. weet je wel? Ja, ja, ja. En tot die tijd kun je alleen maar in conflict komen met mensen. Over wat ze denken en wat ze doen. En daar heb ik gewoon geen zin meer in. Dus uh, laat andere mensen maar lekker... Uh, uh, Zeggen dat ze de beste zijn en weet ik veel wat. Ik weet wat het te, te bieden is, want ik heb mijn ogen ook niet in mijn zak zitten. En ik kan altijd met rechter rug gewoon de i gulden iedereen aanbevelen. Mm -hmm. En ik ben heel, wat dat betreft, zeg ik al vijf jaar hetzelfde. En moet ik gewoon, heb ik altijd maar het gevoel, gewoon blijven herhalen. Blijven herhalen, blijven herhalen. Ah, ja. Want de, je, hè, je hebt gewoon een boodschap. En ook al wordt die niet opgepikt. Dat betekent nog niet dat je je boodschappen moet gaan veranderen... ...als mensen die niet naar luisteren. weet nee, je wel nee. niet. ja, laat mij een maken. Ja. Ja. Nou ja, goed. En er is hier, wat dat betreft, uh, is het wel leuk om te melden. Ik weet niet of ik dat gezegd heb, vorige week. Uh, we zijn nu, uh, daar heb ik wel bij die... Ik zat bij crypto... Jouw insight. haven, Josje, jouw haven. Ik heb het wel gehoord, inderdaad. Ja. Op, op, op die crypto-trader, ja. uh, ja. wat was het? Cryptoland? We zijn nu... We zijn nu bezig hier met, uh, ik, het komt van de week komen er allemaal uh, fotootjes en video's nog online. Mm -hmm. En dan zie je mij hard aan het werk, Johan. Mm. Ik ben namelijk uh, begonnen met een, haven. Een, een expeditie voor een haven, inderdaad. En we gaan een haven. Hier ga ik investeren. Dus ben ik op naar op zoek, dus er komt ook, uh, er komt. Uh, over een maand of twee, week of acht, komt er een prospectus en dan kunnen mensen op instappen en uh, ja, bijvoorbeeld, ik zit er sterk over te denken om dat gewoon allemaal over de EFL te laten lopen. Oké, okay. nou, dat is ook een manier natuurlijk. Nou, nou, ja. we, nog, we moeten nog even kijken uh, hoe haalbaar dat het is, want de EFL mag er best van mij profiteren, maar. Uh, het moet ook wel gewoon professioneel en goed en uh, zonder al te veel te doen. Dus maar even kijken mm -hmm. in hoeverre dat het lukt. Maar uh, die haven, die moeten gaan komen voor Lieberland. Mm -hmm. uh, heel simpel. Zo de, de dichtst mogelijke haven bij Lieberland. Er zijn wat uitdagingen. Uh, ja, welke haven heb je dan in gedachten? Die ene waar, waar ik toen was, zeg maar. Uh, waar jij ook gister, uh, van de week met uh, nee, Didi was. Uh... Die haven is er dus niet. Die is er nu niet. Oké, okay, dus is nog een plek waar geen haven is, maar waar het vroeger een haven was? Of? Ja, ja, ja. Oké. Okay. Het, is, het is natuurgebied waar we zitten en dat is UNESCO natuurgebied. Dat is ongeveer hetzelfde als KYC. Als UNESCO zegt dat doen Ja, we dan, we dan mag je niks ontwikkelen. Tekenen. Ja, ja, <laughs> ja. Dus uh, uh, je moet dan een beetje creatief zijn en dan mag je dus wel bestaande. Flekken die, die al op de kaart staan, uh -huh. mag je dus renoveren. Je mag alleen geen nieuwe dingetjes op de kaart maken. Maar alle, alle dingen die al op de kaart te vinden zijn, daar mag je gewoon doen. Dan kun je allemaal op, op, op, verbeteren en dat soort dingen. Dus, ja. uh, dus je hebt oude haven zijn gevonden, zijn er, zeg maar. Uh... Ja, er zijn, er zijn op die manier drie plaatsen interessant voor een ...voor een bouwplek van een haven. Of okay. alle drie tegelijk natuurlijk. Hè. Dan doen we het goed, maar nee, een, beginnen met één. En dan... Uh... Ja. ja. Het, ik weet niet of je het uh, uh, gezien hebt... ...toen je hier was, Johan, of je dat nog kan herinneren. Maar de havens die er zijn... ...daar is het zo druk... ...dat ik zeker weet dat als wij een haven openen... ...dat die ook binnen no time... ...want iedereen zit hier met bootjes... ...en dat is voor heel veel mensen... ...bijvoorbeeld ook een bron van inkomsten. Ja. Dus... Al die mensen die willen ook een plekje voor die boten, dus ik weet zeker dat dat uh, een rendement op gaat leveren. En helemaal als we het Liebeland aan de overkant krijgen, dan wordt het ja. natuurlijk... Uh, ja. Maar ik, ik weet één ding zeker, Yoshi. Hoppakee, ik doe even een swipe. En dan komt hij, als het goed is. Oh yeah. Daar komt hij hoor. Kapitein, er aan. Aan. <laughs> Kapitein Iglo komt eraan. Kapitein <laughs> uh, Iglo komt eraan. Op de stream? Ja, op de stream te horen, ja. Jij ja, hoort hem niet, maar goed. Nee, ja, ik, uh, nee ja, ja, dat klinkt goed, ja, want het is wel redelijk druk daar bij de ene haven. Dus een beetje concurrentie, kan geen kwaad natuurlijk. Heb je wel, wel gekeken hoeveel havens er zijn in dat gebied? Of, uh? Nou, dat wordt nu dus de, over twee maanden, acht weken reciteren we dat allemaal. En dat ga ik dan vanaf, nou ja, nu ben ik daarmee bezig. Maar dat weet ik nu eigenlijk, weet ik nu nog niet, kan ik allemaal nog niet echt zeggen. Is het toch wel redelijk dicht bij Liebeland dan? Dat je zeg maar wat Liebeland-Tudersenbelle eraan toe kan voegen? Als het goed is, is het met zicht op Liebeland. Oh, oké, oké, oké. Ja. Ja. En nou, je zoekt, uh, wil je dan geen vinden daarvoor en zo, of dat, uh, dat mensen zeg dat maar... Uh... Het, ja, het gaat allemaal nog komen, het gaat allemaal nog komen. Okay. Ik, het is heel simpel, als mensen nu al iets willen bijdragen dan, dan kunnen ze er nu aan de slag. Dan kunnen ze van mm. die EFL's kopen. En dan uh, schrijft mijn koopkracht hier met uh, rassen scheden ja, uh. dus, Maar er komt, een, er komt allemaal nog, wordt, en ik zeg al, ik ga die investeringen... ...ook via EFL proberen te laten lopen... Ja. ...zodat mensen ook met e-gulders... Uh, ...kunnen investeren in die haven. Dus ja. En hoeveel, hoeveel banen gaat het opleveren? Over twee acht, acht weken, Johan. Acht weken. Dan weet, dan weet je er echt meer over. Dus je hebt nog geen berekening ja. gemaakt... zeg maar, ...van... Uh... Nou, er gaat bijvoorbeeld sowieso... ...vijf mensen moeten daar een wisseldienst zijn, ...want ik wil het een internationale haven... ...gaan laten zijn. Dus er moet altijd... Hè, ...het is een... Uh, in, uh, internationaal grondgebied, om het zo maar te zeggen. Net als dat je in, de, in het vliegtuig stapt um, mm -hmm. uh, uh, e en het eerste douanepoortje voorbij bent, dan kom je ook in een soort yeah. gebied waar je de grens van het land al uit bent. Snap je? Dus ja. Uh, ja. Oké. Okay. area, zoiets. Dus, uh, dat is zo internationaal ja, dat je er kan blauwen ongestraft. Uh net het midden van de donau dan moet ik eventjes uh, moet ik even Doe je, nog uh, dus gaan uitzoeken of je er mag bloemen ja, ja. Uh. Nou, daar, je, ik, ik denk het eigenlijk haast wel Johan want je komt namelijk van de internationale wateren af en je meert daar dan aan ja, ja. Ze heeft u iets aan te geven. Zegt "Nou, ja, ik heb hier net toevallig een blok van 50 kilo kook in het water gevonden. Dus ik weet niet of ik dat mag meenemen. Zeg, nee, mag u niet in dit land meenemen. Zeg je: Oh, dan laat ik het in Dan heb ik geen enkel te uh, doen. En zo werkt het. Ja, ja, ja. Dus ik denk wel dat je daar dan ook mag blazen. Ja. Zeg je: Oh, dan geef ik het zo, dan geef ik dat blok zo aan dan. Uh... Ja. Uh, voor de luisteraars, het was wel leuk in het midden van de donau, dan kan je gewoon ongestraft blowen. <laughs> Toch? De, ja, de, geen no-comment. Ja. <laughs> ja, uh, Alleen is dan de vraag hoe dat je het op die boot hebt gekregen, Johan? Nou, hmm. ah, dat weet ik niet. Nou ja, het, <laughs> groeit daar, het groeit daar allemaal omheen. Je hebt allemaal uitzicht op de, de productie, zeg maar, hè? <laughs> ik, uh, ik, ik zag jouw uh, filmpje van jou toen jij hier was, dat was nou een jaar geleden. Ja. En toen, en toen uh, was ik met jou uh, een e gulde deal aan het maken op mijn balkon. Ja ja ja, ja, ja, ja dat weet ik nog. Ja, voor mij, oh, mij heb ik die nog, of niet? Uh, wat was er fout gegaan? Jij zat daar met zo'n open shirt, je had er al uh, weet ik hoeveel pilsjes op. Oh! Ik zag het een <laughs> beetje in dat filmpje. Want uh, je zat in het Engels te praten, dus toen was het nog wat meer hoorbaar en zo. Oké, uh. oké. Okay, okay. Ja, maar als ik Engels praat, praat ik altijd dubbel Dutch, hè? is <laughs> oh, <ja. laughs> Ook als ik nachter ben. Het is hier weer 12 uur, het wordt laat, dus ja, ja. weer ja, ja. Van harte bedankt jongens. Ja, ja graag gedaan. En, uh, ik, uh, ja, mijn, uh, mijn glas is leeg en mijn fles ook. Ja, ik heb nog een andere fles staan hoor, maar die ook ik van andere dag. Goed, ja, en, uh, ik we uh, ja, dat, dat gewoon gaan afsluiten. Het is 12 uur ook. Ik uh, morgen ook werken. Uh, okidoki, ik zet hem even op stoel.